Uur in de app van Twee over zes, goedemorgen Charlotte. goedemorgen Jongens, jongens, zegt de Jan Wouters. Super enthousiast. Hey, hè? Goed hè? Ja, maar het wordt alleen maar beter hoor. Goeiemorgen Sven de Leijer. Ja, goedemorgen hoe gaat het? maar heel goed. Ja, blij dat je er bent. En ik ook. En het mooie is, Sven de Leijer. Sven de Leijer, tenminste Sven Leijers. Ja. Van Leijers, Michiel zijn bolzister. Oh, goedemorgen. Het is ook begonnen. Allee, het is drie over zes. goedemorgen allemaal. goedemorgen morgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met Radio 2 ga je de dag in, met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ik heb dit nog niet meegemaakt, dus uh, Kim zit nog even op het huwelijk van Thibaut Courtois. Ja? Gisteren was Ingeborg hier. Ja. Gert Verhoest heeft wel gehad. Uh, mooie gasten, maar... Het is de eerste gast die zijn, uh, zijn notities mee heeft. Ah, ja, ja, ja, ja, ik heb altijd een stukje papier in de buurt. Ja, ja. Stel dat er iemand belt en ik moet iets opschrijven. Of ik denk eraan, Ju, ik moet nog cornflakes kopen straks in de winkel. Dan kan ik het opschrijven. Daar ben je allemaal mee bezig. Alles. Wat heb je nu al opgeschreven? Ik heb nu opgeschreven: de sfeer is goed. Ah, dat is dan <lacht> top. Helemaal goed. Ja, intussen al een heleboel mensen die wakker zijn. Je kan het ook laten weten in de app van Radio 2. Ik heb een belangrijke vraag, want ik associeer jou nog altijd met veel applaus, maar echt veel applaus. En ik vroeg me af, wie ver verdient er applaus vandaag. Sven gaat dat regelen. Aha. Ja. Wie ja. verdient er voor jou applaus? Ho, ik heb nu net aan Wouters gehoord en ik ben een hele grote aan Wouters fan. Ik heb vorig jaar ben ik ook een jaar op weekend geweest voor Vrede op Aarde. Ah, ja. en okay. Mijn fandom is alleen nog maar gegroeid. En ik heb van haar een van haar laatste basketbaltruitjes gekregen. Wow. Ik heb haar zondagavond ook een bericht gestuurd, want het is toch wel, zij heeft die traject toch ook mee begeleid en ze is er terug bijgekomen een jaar of twee geleden. Ja. Ja, ik denk aan Wouters dan. Is dat een, was dat een gebruikte... Een gebruikt truitje van haar. Dus ik kon er gewoon met een smal riempje kon ik er een kleedje van. <laughs> <laughs> Mooi. Dus kijk, wie verdient er applaus vanmorgen? Anne Wouters heeft het al gekregen. Maar jij misschien ook, lieve luisteraar. Deel het in de app van Radio 2. goedemorgen ja. als je daar dat mag op dinsdag. Niet because, of because of you. Grote fan hier, Sven de Leijer. Ja, absoluut. Wat een stem. O, onwaarschijnlijk, hè? Ja, Wat een, ik... man. Ja, Wat een ja, man. ook al. Ja, ja. Totaal concept. Ja. Ja. Maar genoeg daarover, want we moeten even naar Mona van het verkeer. Goedemorgen, Mona. Goedemorgen. Nu, pas op, want Sven de Leijer is van Vervuren. We hopen dat hij er niets mee te maken heeft, maar toch, wat is er gebeurd? Oh ja, niet zo'n goed nieuws daar, want er is een technische storing in de vierarmen Tunnel en die is daardoor gesloten in beide richtingen. Op de binnenring verlies je daardoor al 50 minuten vanaf Wezenbeek, op de buitenring 20 minuten vanaf Leonaard. Dus kom je vanuit het noorden, neem dan de buitenring vanuit het zuiden beter de binnenring, want die hinder kan nog een hele tijd duren. En door de Europese top is in Brussel de tunnel richting het centrum nu al afgesloten. Top, dankjewel. Uh, is dat iets waar jij iets mee te maken hebt, met de vierarme tunnel? Ik, ik reed daar net voorbij en ik zag in de andere richting die file. Maar Peter, die tunnel is minstens één keer per maand dicht voor controle van de lampen. Er moet een keer iemand dringend wanneer ledlampjes indraaien, want dat is heel vaak dat ik s'nachts sta te wachten, dat ze weer al de lampen aan het veranderen zijn. Waanzin eigenlijk. Ja. Ja, die tunnels Hier aan, de, dit gaat ons misschien te verleiden, maar toch aan de VRT is er ook de Rijerstunnel en die is elke nacht dicht. Ja. Hoe komt ja. dat? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Elke ochtend ook, als we hier uh, aankomen of passeren, altijd dicht. En volgens mij zijn en... er gewoon een boel zatte konijnen die daar een feestje <laughs> halen elke morgen. Het is misschien een nieuwe echt? plek voor een illegale rave. Ja. Dat, hè. Ja. Hey, hey, hey. Je dinsdag begint. de gasten van de BRT, nou nou nou. Vandaag 27 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het meestal droog, beetje wolken. We. Zoals zij vandaag denken, we hopen, we gaan oh, Lekker weer, hè? Kim heeft gisteren het huwelijk meegemaakt van Thibaut Courtois. Dus vanmorgen geen Kim, maar een prachtige bruidegom. TV-maker Sven De Leijer. Oh. Wow. Welke, welke tv maak jij uh, tegenwoordig? Op dit moment, uh, het klinkt misschien raar, maar ben ik volop bezig aan vrede op aarde. Een... Nu, as we speak. As we speak, ja. Dus het kan zijn dat er vandaag iets gebeurt en dat dat het programma haalt. Ja, ik hoop het. Wij werken er eigenlijk het hele jaar aan. Maar ja, nu begint het toch zo stiljes aan. Uh, beginnen we met een volle redactie te zijn en beginnen we echt te dromen van de winter. Dat het maar rap terug snel ja. door is. <lacht> samen onder een dekentje voor tv kunnen kruipen. Richting kerst. Wat heb je gevraagd? Wie verdient er applaus? Zeer mooie mensen die, die reageren. Onder andere Augie Bogaert. Ik wil een groot applaus voor alle medewerkers van de oncologieafdeling van het Sint Lucas ziekenhuis in Gent, die verrichten elke dag weer wonderen. Schitterende mensen. Ja, het zal wel zijn. Hulde, absoluut. Uh, zeer goedemorgen, zegt Eels. Ik vind dat Ingeborg een applaus verdient. Ze heeft dat gisteren fantastisch gedaan. Ja, maar wacht, uh, het wordt alleen maar beter. Want Verena Berlanger, goedemorgen. Goedemorgen. allemaal. Helemaal naar wie André, verdient? André, goedemorgen. Ja, wie verdient er applaus? Uh, mijn echtgenoot. Vertel. Uh, mijn echtgenoot is vandaag zijn eerste dagje terug naar Brussel, want um, die werkt bij de federale politie, uh, komt al een drietal jaren op pensioen, en is nu zijn eerste dagje weer terug uh, naar Brussel, om, um, eerst natuurlijk via de controlearts, uh -huh. want hij heeft een heupoperatie gehad, de tweede keer al, uh -huh. en, uh, dus, en dat was dat, dat prima verlopen, dus hij zit nu op de trein al richting Brussel, ben hem al gaan afzetten aan het station. Ziezo, verdient dit een applaus, Leijer? Ja, het zal wel zijn. Ze zegt zelf: hij kon al drie jaar op pensioen. En toch komt hem het hier ja. weer doen bij de federale politie. Dus ik denk dat we niet alleen één applaus, maar nog een klein joeltje erbij mogen geven. Ook van dankjewel. enthousiasme. Ja, dan mag jij de joe even. Ik geef het applaus, doe jij het maar, de joe. Woehoe! Ja, mooi, dankjewel. Oh. Verena, geniet dankjewel. van de dag. Fijne ochtend, hè? Ga ik door, voor u ook, hè? Ja. ja. ja. Applaus voor alle hulpverleners die zich dag en nacht inzetten voor de medemens van Johan Broos. Applaus voor Aritha Franklin. Oké, okay. uh, hoeveel verkeersboetes heb jij ooit gehad als Sven de Leier? Zonder overdrijven, maximum vijf. Echt? mijn leven, ja. mooi. Ik ben een slak. Sinds jij vorige week je rijbewijs hebt gehaald, valt dat eigenlijk mee. Ja, hè. Wij weten de strafste verkeerspaal staan, of flitspaal staan, die hoor je over een half minuutje. Is de voorraad op? Dat is helemaal top. Want alleen deze week bij bol.com huishoudmiddelen van onder andere finish en persil tot 60% korting op de adviesprijs. Vul je voorraad voordelig aan in de app van bol.com. Als je meekijkt in de app van Radio 2 of op VRT1 zeg je even paniek in de ogen van Sven de Leijer, ja? dat het licht uitging. Het licht ging uit en er kwam zo een, sfeer, um, een lichtje dat mij deed denken aan een, een foute bar op Citytrip. En wel, Ik ga het even uitleggen, ook voor de mensen thuis... Die, het, die zich ook al jaren afvragen, wat is dit? Het moment dat hier het licht uitgaat... dan begint de reclame op televisie, ook op VRT1. En op VRT1 mag je geen reclame uitzenden. Ja? Op de radio wel. Dus dan, dan gaat het licht even uit in beeld. En dan komt er een soort ongemakkelijk muziekje op VRT1. We zijn aan het werken om daar iets plezanters van te maken. Als je iemand zoekt om dat op te vullen, ja. Ik ben smorgens vrij. Dat is goed. Okay. Mijn zoontje is altijd wakker. Ik heb tijd. Wanneer is hij wakker? Meestal rond vijf uur. Goed huren. Ja. ja. Maar ja, dan hebben we tenminste iets van uw dag. <laughs> dat ideaal, ja. Maar goed, Sven, um, we zitten met, met belangrijk nieuws, lieve luisteraar. Want Kim van Onsen zit altijd in Cannes voor het huwelijk van uh, Thibaut Courtois. We gaan er even met rust laten, want ja, de trouw dat is behoorlijk pittig. Zeer geheim. Ik ben zeer blij. donderdag komt ze alles vertellen. Maar dus Thibaut en Michel hebben ja gezegd tegen elkaar. We een goed feestje. Charlotte, je hebt even gecheckt wat er allemaal is. Ja, en zondag was er het welkomstfeest op het strand. We hebben Kim daarover gehoord. Haar stem was nogal uh, laag gisterochtend. Ja. Dus ik had dus dat wel een beetje met rust laten, denk ik. Hmm. Uh, maar het echte huwelijksfeest met die ceremonie en ja zeggen en zo, dat was dan gisteren. Um, en dat was in een heel groot groen domein van 10.000 uh, vierkante meter met veel bloemen, de Château de la Croix des Gardes. Een uh, heel groot kasteel in Cannes. En als je de foto's ziet, je hebt echt een fantastisch uitzicht uh, op de zee. Ja. En uh, er waren 310 gasten op dat feest. Dus ja, Kim is eigenlijk daar ook wel heel ex. Uniek, hè, ja. Ja, ja. Er waren bekende gasten, zoals de ex-de-mol-kandidaten, Elisabeth onder meer, en DJ Martin Garrix, die was er ook. Ja, maar bij die Elisabeth denk je, hoe komt ja, die daar nu? ik weet niet wat de connectie is. Nee. Ja. Um, maar dus ze kwamen ja. allemaal in een zwart busje. En ze werden dan met golfkarretjes over het domein naar het kasteel gebracht. Ja. Er was heel veel champagne, maar ook heel veel mysterie. Dus we zullen vooral op Kim moeten wachten, op de details. Maar, uh, maar ja. nog een kleine vraag stellen over het huwelijk. Zijn we zeker dat Thibault ja heeft gezegd? Want voor hetzelfde geld heeft hem gewoon... Ah, ja. een ja. knie. Dus misschien heeft het daar iets mee te maken. Ja. Of is hij kwaad geworden dat hij geen petje kreeg? Kan ook, natuurlijk. Ja. Je weet het tegenwoordig allemaal niet. Ik ben benieuwd. Donderdag, alle details... Maar goed, de flitspaal. Dit wil je even horen, lieve mensen. Want we hebben de flitspaal die de meeste hardrijders beboet, zeg maar. Die staat in Antwerpen. Vertel ja. Charlotte. Aan de E19, in de richting van de Antwerpse ring, vlak voor de Crybex-tunnel. En vorig jaar werden door die flitspaal alleen al 120.000 hardrijders betrapt. Dat is veel. En volgens het nieuwsblad leverde dat 7,5 miljoen euro op. Herhalen hoeveel? Daar we mee doen. 7,5 miljoen euro op een jaar is dat. Hè? Ja. Maar echt, hè. Het doet me bijna denken aan de inkomsten van Rok van de parking. Maar ja. Maar één palen? 7,5 oh, ja. miljoen. Ja. dat is meer dan alle boetes in bijvoorbeeld Lier en Kortrijk samen. Opgeteld. Dat vind ik een heel, een heel vage vergelijking. Dat maar goed, dat ja. Maar het blijft ook stijgen, het aantal flitsboetes. Twee jaar geleden kregen nog iets meer dan 4 miljoen mensen een flitsboete. En vorig ah. jaar waren er dat iets meer dan 6 miljoen. Oké, okay, dus... dus uh, oh ja, nee, ik kan binnen zeggen, het is beter... Nee, het jaar is nog niet voorbij. Het is echt niet is goed. Nee, nee. Nee. We zijn te snel. Maar het is wel een goede manier om het gat in de begroting te dichten. Maar dat is toch fenomenaal, wacht. Want die 7,5 miljoen euro is alleen van die ene paal. Ja, ja. 120.000 hardrijders. En als de alle ja. palen samen en treincontroles, Dat wordt heel veel. ja. En zou die paal dan zo een gouden kroontje krijgen van de politie? Of... <lacht> zo, die wordt gehuldigd. Of... Ja. Bon, lieve luisteraar, ik kooi het even naar jou. Uh, dus het verdient geen applaus. Maar je mag eerlijk zijn: wanneer heb jij je laatste flitsboete gehad? En zet er ook even bij hoeveel dat was. Niet sturen als je aan het rijden bent. Dat is niet goed. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veren en Sven de Leijer. Radio. Ik kan in de app van Radio 2. Zeg, hoeveel, uh, hoeveel heb je moeten betalen voor de laatste boete? Heel weinig, want ik, ik schat op 52. Oh, sorry. Ja. You listen to me. Stop all that man's playing and no one's listening. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. You listen to me. Miss, miss, Mr. Big Boy. Pulling up in your big toy. Say all that blah, blah, blah. Making all that big noise. You're so frustrated Emasculated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 Van Mo, dat heb jij gedaan. De snelste op de strafste flitspaal staat in Antwerpen. Die zorgt elk jaar voor 7,5 miljoen euro opbrengst. Dat is een goede investering, zijn kameraad. Volala. Ja. Sven de Leijer, um, intussen komen er een paar mensen binnen in de app van Radio 2 die heel eerlijk zeggen. Laatste flitsboete, zegt Roger, twee maanden terug. Reed 55 km per uur, 62 euro. Zo van nog wel hè? Ja, aanvaardbaar. Uh, twee boetes, één voor te traag te rijden, 76 euro. Toch okay, huh? Ja, die, dat kan toch niet? Ik geloof er niks van je. Ja, man. pas op, er is een minimum snelheid. Hè? Op dat Oostraden moet je wat is, het, minstens 90 rijden. Ja, huh? maar je zegt dat hij 52 reed uh, waar ze 70 mochten. Ik ah, ja. kan me nog niet voorstellen. Dan hebben ze u liggen. Ja, dat is dat. Ingeborg Daams, en ook een bijzondere, goeiemorgen, 185 euro, omdat ze door het Rood reed met de fiets. Oh, ja. Ja, op de fiets gelden ongeveer dezelfde regels. Ja, ja. Ik zeg het omdat ik ooit zelf ook een klein akkenfietsje heb gehad met de fiets. je ja, vertel. We spreken wel over, uh, ik denk, twintig jaar geleden. De boete was nog in Belgisch geld, volgens mij. Ja. Waar ben ik met mijn beste vriend, zijn wij, um, waren we op stap geweest. We hadden een klein pintje te veel gedronken. En op een bepaald moment zijn we tegengehouden door de politie. Meer bepaald, mijn vriend is tegengehouden. Want op het moment dat de combi ons wou tegenhouden, stopte ik. En ik vergat dat je als je met de fiets stopt, best één van je twee voeten op de grond ja ja dus ik val <laughs> en, en mijn kameraad die is achtervolgd Mij hebben ze gewoon laten liggen en die is opgepakt en ja dat te veel gedronken hij is van de auto kwijt oh. uh, is een sensibiliseringscursus moeten gaan volgen oh. dus ja Oh, maar genoeg over Erik van Looy. Alleen, jong. O, en, en jij bent echt gewoon niet opgepakt. Geweest. Ja, ik lag daar. Ik besef toch niet goed wat er gebeurde. En dan heb ik maar een fiets gepakt en ben ik naar huis gegaan. Maar het is effectief dat je niet. Nee, euh, nee. Mag niet zat. Ook op de fiets niet zitten. Goed, we gaan het gezellig houden. Want Miriam Bouten uit Wevelgem, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Jij goedemorgen. maar nog een applaus voor je kleindochter. Want wat is er gebeurd? Ja, zij is vandaag 18 jaar, dus het is dus haar verjaardag 1. Mm. En uh, zij is geslaagd in haar laatste jaar, dus humane. Dus, uh, dus dat is dubbel feest. Dat verdient was... een applaus. Hoe heet ze trouwens? Louise Passarella is dus vandaag tien jaar. Oh my, die moet de, die moet cha-cha-cha danseres worden, Luisa Passarella. Ja, wauw, wat een goede naam. ja, oh, dus ja wel van, van uh, oorsprong oh, oh. van Italiaanse afkomst. Ze zou ook in de bouw kunnen gaan, hè? Pa pa ja. Pascarella. Oh, oh medium. Oh, ja. Vergeef het Sven, want hij weet niet beter. Dus uh, je Mirjam, voor het mooie verhaal. En voor Dank u wel. Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is half zeven, eerst Charlotte. Goedemorgen. Ons land zal nog geen voorlopig klimaatplan indienen bij de Europese Commissie. De ministers van de verschillende regeringen hebben nog geen akkoord om onder meer de uitstoot van CO2 te verminderen tegen 2030. Het definitieve plan moet wel volgend jaar klaar zijn. En de Russische president Poetin heeft in een televisietoespraak voor het eerst gereageerd op de mislukte opstand van de Wagner huurlingen van zaterdag. Hij noemde hen opnieuw verraders en vijanden. En hij zei ook nog, hallo, ik ben Koen Krukke. En dat was raar. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. In Merksem zijn twee minderjarigen van 16 en 17 jaar opgepakt na een steekpartij in Merksem van zondag. Het slachtoffer, een 16-jarige jongen, verkeerde even in levensgevaar, maar is intussen weer aan de beter hand. De steekpartij gebeurde aan de Kasterveldestraat in Merksem, ...toen enkele jongeren ruzie kregen. Waarom wordt nog onderzocht? Een van de verdachten moet voor de jeugdrechter komen... ...de andere is na verhoor vrijgelaten. En in Meer bij Hoogstraten is gisteravond brand uitgebroken... ...in een huis aan Hoogheind. De bovenverdieping brandde uit. De brand ontstond daar in de badkamer... ...en op het gelijkvloer is er rook- en waterschade. De schade is groot. De bewoners geraakten samen met hun huisdieren op tijd buiten. Niemand raakte dus gewond. En in Antwerpen wil ze... CD&V dat de invoering van het nieuwe parkeerreglement met drie maanden wordt uitgesteld. Dat vroeg de partij gisteravond in de laatste gemeenteraad voor de grote vakantie. Vanaf 1 augustus mogen alleen bewoners nog bovengronds parkeren in het historische stadcentrum. Er zijn wel uitzonderingen, maar daarover bestaat nog te veel onduidelijkheid, zegt CD&V. Ook ouders die kinderen met de auto naar school brengen zitten met heel wat vragen. En daarom vroeg zijn voeten van CD&V om de nieuwe parkeerregeling uit te de scholen zitten daar echt mee een probleem. Bent u op zoek naar een oplossing voor die mensen die hun kinderen moeten gaan ophalen? Niet alleen de ouders, dat zijn ook heel vaak de grootouders. Ja, aangezien we hier nu bij de laatste raad zitten voor de inwerkingtreding en we op dat vlak geen aanpassing zien, zouden we eigenlijk willen vragen aan de raad. Uitstel is geen afstellen. Maar om het nu wel uit te stellen, een oplossing te zoeken voor die mensen. Dus wij hebben nu voorgesteld 1 november. Ik denk dat dat voldoende tijd geeft om te, te overleggen. Serie kreeg geen steun van andere partijen. Het nieuwe Antwerpse parkeerreglement wordt dus wel degelijk vanaf 1 augustus ingevoerd. En Luc Morio uit Puur Sint-Amand stopt na ruim 18 jaar als hoofdtekenaar van Suske en Viske. Morio is 63 en geeft de fakkel door aan Wout Schoonis, die al jaren in het vaste tekenteam zit. Onder Morio verschenen 83 Suske en Wiske albums. Het was een van de meest productieve periodes in de geschiedenis van het stripalbum. Mario zegt dat hij altijd in de geest van Antwerps bedenker Willy van der Steen heeft gewerkt, maar dat je tegelijk met de evolutie en de gevoeligheden van de tijd moet meegaan. Vroeger als iemand verloren liep in, in, in een scenario, dan uh, ja, ze was echt wel verloren, hè? maar terwijl nu de jeugd zou zeggen, ja maar je hebt toch je gsm, beeld iemand op. Ze hebben uh, iPads, uh, gsm de omgang tussen kinderen en volwassenen is natuurlijk ook wel veranderd tegen vroeger. We letten daar zeker op om niet te veel stereotypen neer te zetten, terwijl dat vroeger toch ook kindstrip, strip, schering en inslag was. Het weer dan nog, de dag begint met opklaringen, daarna krijgen we meer wolken, maar het blijft wel droog, met temperaturen tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VT News. Mona van het verkeer. Het is vier over half zeven. Waar staan de problemen op dit moment? Intervuren nog een beetje, maar wel goed nieuws. Want de Vierarmentunnel is nu weer open in beide richtingen. Op de binnenring verlies je nu nog iets meer dan een half uur vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Maar die wachttijd gaat wel heel snel naar beneden. Op de Antwerpse ring naar Gent zijn in Borcherhouten nu twee rijstroken versperd door een ongeval. Daar verlies je een kwartier vanaf Merksem. En daardoor ook een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel een kwartier bij vanaf Aalst. En hetzelfde tussen op de binnenring rond Brussel. 10 um, minuten bij, van groot tot diëtte. En nu krijg ik net nog een berichtje dat op die Antwerpse ring naar Gent nu ook in Berchem twee rijstroken zijn versperd. Kijk eens aan. Sven makes my morning. Laat Stijn Verhagen uit Nijlen nog weten. Ah. Merci Stijn. En de vier tunnel die open is. Het kan allemaal slechter natuurlijk. Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi een halve kilo verse confituur aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Wil je de zomer in potjes bewaren? Maak dan samen met je kinderen heerlijke zelfgemaakte confituur. Aldi, altijd slim. Het frietbakje dat je weggooit onderweg. Kom je zelf ook weer tegen. Hoe jong, o, ik ga hier ver op mijn bakjes. Gooi je afval in de vuilnisbak. Mooi makers!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 En ik neem mee Sven De Leijer. Muziekkenner en theatermaker en tv-personality. Goedemorgen, Sven De Leijer. Goedemorgen, wauw. Wat een aankondiging. net, ja, net horen we Aron Blomhaert en ja. de zonde. Uh, ja, heel veel kansen voor zomerhit voor alle jonge en ja. iets minder jonge mensen. Wie denk je of wat denk je dat dit gaat doen? Ja, sowieso gaat dat goed doen. Wat een topsingle. Die is ook live aan het spelen. Ik zag beelden vorige week. Hij is zo zijn eerste showcases ja. aan het doen. Jongen, hij speelde in de cinema in Aals. Die heeft dat spel daar plat gespeeld. Heel interessant figuur vind ik dat. Lieve gast ook. Ja, zeer hè. Ja. Zeer fijn. En hoedjes op de grond. Als je deze single hoort, uh, die gaat heel veel zomerfestival's plat spelen en jongens en meisjes harten sneller doen slaan. We hebben bij Goedemorgenmorgen Morgen ook een kleine favoriet. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ja, het zou de, de opvolger van Lekker Blijven Hangen kunnen zijn van Margriet. Ja, ja, ja, heel plezant. We zien het wel. Goed, goedemorgen, dag. Lies Krauwezet uit Berlaar. Ja... Ja, ik had heel graag gezegd uh, uh, dat ik verwonderd was van Sven op de radio. En uh, een gouden tip. Uh, misschien voor hem uh, dat hij ook uh, op de radio misschien uh, in de toekomst eens komt. En wel, die is dus, uh, af en toe is die te horen bij, bij de Weekwatchers. Wat doe je daar precies? Ik mag daar af en toe passeren en mijn gedachten over de aflevering zeggen. Ah ja, <lacht> eigenlijk. Heel sympathiek. Die vragen me dan, kunnen komen op het einde van de aflevering zeggen wat ervan? Vond. Dat is goed. Dus dan zit ik daar met twaalf koffies te luisteren en op tijd mag ik vertellen. Wat een uh, job. Ja. Met, en dat met ons belastingsgeld. is ongelooflijk eigenlijk. Dankjewel Lies, we nemen het mee naar de baas. Geniet van de ochtend. En dan, ja, Kim zit nog op die trouw van Thibaut Courtois. Morgen hebben we Kat Luiten. We hebben nu gemerkt dat Kat Luiten gaat mede naar Masterchef. Ja. Ja, dat is voor jou? Um, ja, misschien wel. Ik, zou eigenlijk, ja, ik kook wel heel graag. Ja, ook van ja. De kroketten en zo van die dingen? Uh, well, ja, mijn ouders hadden altijd een krokettenbedrijf. Mijn vader was kok van opleiding. Dus wij hebben thuis altijd wel uh, gezond bordje eten voorgeschoteld gekregen. En ik, als ik tijd heb, ik kook heel graag als ik tijd heb. Niet zo ja. snel snel. Een kokprogramma op de radio? Hé? Hey. Ja, ik, ik, ik gooi het maar even zo. Ik voor mij kan het. En die Jeroen Meus is al lang bezig. Dus, uh... hier zijn, uiteindelijk is hier genoeg plaats voor twee gasvuurkjes en een frituurkje. Zolang er maar geen airfryer tussen zit, doe ik het allemaal. Ik ben je ook niet van de airfryer... Oh, dat vind ik zo mooi. Airflyers. Ofwel eten frietjes, ofwel niet. Dat. Klaar. Ja. Je hebt daar een oven voor. Zeg maar, uh, Sven De Leijer, jij bent ook bezig met een, ja, met een prachtige theatervoorstelling. heet Liefde voor publiek. Kort even samenvatten, wat is dat? Het is eigenlijk mijn lofbetuiging aan het publiek. Omdat hmm. ik al uh, twintig jaar heel vaak en graag voor een publiek sta en ik heb ontdekt dat datgene is wat ik het allerliefste doe. En, okay. ja het, het draait daar rond om aan de mensen even mee te geven van kijk... Uh maar je gaat, je gaat verhalen vertellen over het publiek dan of hoe gaat het? het, gaat eigenlijk, ja, het is, uiteraard is mijn ego groot genoeg om het anderhalf uur over mij te hebben. <lacht> dus ik, ja, ik vertel graag is en gelukkig zijn er ook wat mensen dat er graag naar komen luisteren. Um, dus de insteek is van dank jullie wel om hier te zijn en dan beginnen we eraan. Het is ook niet de bedoeling dat het een geitenwolle show is, nee, nee. Maar dat ik zeg dat ik iedereen graag zie, wat dat zeker niet het geval is. Maar vooral ook mensen, het publiek kan ook op jouw affiche terechtkomen. Ja, ik ben nu bezig met de, met de campagne en een affiche aan het maken en ik sta niet zo graag alleen op de foto. Dus iedereen die zin heeft om met mij op de foto te staan, kan mee op dat fiche staan. Dus ik beloof het, iedereen die mij een foto stuurt, staat er mee op. Dus ik oh, reken ook op jullie hier. En concreet, uh, concreet? Concreet? Kunnen ze dat nu in de app van Radio 2 kunnen ze massaal foto's delen? Daar kun je niks mee of als Liefst eigenlijk naar svendeleier.be Oké, okay, we gaan even kijken. Svendeleier... Als je daarop klikt, dan krijg je. Oeh, met betalen en al. Nee, nee, maar de foto is gratis, hè? dus dan is het gewoon. Nee, nee, je... uh, stuur hier je foto. Het blijft hangen. Ah, hier, ah ja, Sven de Leijer. Ah ja, oké. Okay, dus moet je gewoon jouw foto. Ah ja, kan die gewoon insturen en uploaden. Ja. En dan binnenkort wordt de affiche getoond en dan iedereen die je wilt staat ermee op. Top! Lieve luisteren, als je nu al denkt van ik moet op die foto, deel misschien al even een proeffoto in de app van Radio 2. Graag. Sven gaat hem beoordelen. Het <lacht> <lacht> wordt mooi hoor. Goedemorgen. Britney Spears, stel je voor dat hij luistert? Oh, die mag op dat fiche. Die staat er eigenlijk al op, maar mondje toe, ze weet het zelf niet. Hmm. Oh, Biden, Biden. Britney Spears, ja, je hebt uh, een vat opengetrokken, Sven de Leijer. Ja. Want hebt, ja, we krijgen foto's binnen in de app van Radio 2. Want die mensen kunnen op jouw affiche voor de theatershow. Ja. Liefde voor het publiek. Ja, beschrijf eens, wat zie je allemaal? Ik zie een bond allegaartje van foto's. Bijvoorbeeld uh, Jenny Jensen heeft een foto gestuurd samen met haar man, hoop ik, Want ze kussen elkaar en de man heeft een prachtige getrimde snor. <lacht> uh, dus dat ziet er goed uit. Dan ja. heeft Martin die heeft een foto gestuurd van op het strand. Ik weet niet of ze daar nu al zit, om kwart voor zeven. Maar ze ziet er gelukkig uit. Oeh. En dan op de Willy Muylaert Die heeft een foto gestuurd in een soort Afrikaans gewaad. Met, twee, met een vriend en een vriendin. Uh, daarachter, het ziet er geweldig uit. Ja, hij heeft ook een, een, een ketting van parels rond zijn nek. Ja. Ik, het moet een heel knotgek feestje geweest zijn daar. Heel <lacht> mooi. Uh, Karin Buts wil graag op de foto met haar pensioenfoto. Zie die is er nu al bij. Oh, prachtig. Die heeft een kapsel van bloemen gekregen. Het, is, het, het moet niet gekker worden. Nee. Nou, lieve mensen, ga naar svendeleier.be... Load je foto op en op die manier kom je op dat affiche van liefde voor het publiek. Beloofd. Margot van de regio. Ja, die vrouw is altijd op reis natuurlijk, Margot van de Regio. Luister en kijk rust even mee in de app van Radio 2 of Live of VRT1. Want daar staat ze weer, uh, los in de zon al. Mm, mooi weer. Goedemorgen Margot van de Regio. Goedemorgen. Naar welke regio waaien jij vanmorgen? ...naar de regio Mechelen. En het is eigenlijk niet zo leuk nieuws vandaag. Um, want het is superdruk in de dierenasielen. Niet alleen in Mechelen trouwens, maar over heel Vlaanderen. Zelfs zo erg dat ze tegenwoordig moeten werken met een wachtlijst. Dus als iemand belt en vraagt... ...kan ik mijn kat binnenbrengen? Dan moeten die zeggen... ...nee, sorry, we hebben geen plaats. Wacht nog even. Ja, maar als die kat dringend weg moet... ...dan gaan mensen ja. soms zelf op zoek naar een oplossing... ...om die kat ergens te dumpen. En Oei. dat is niet altijd de mooiste of de beste oplossing... En dan moet je zelf weten dat de drukste periode er nu aankomt. Want dat zijn de zomermaanden. Dan willen heel veel mensen van hun dier vanaf. En ik sta dus aan de poort van uh, dierenbescherming Mechelen. Want hier is het ontzettend erg. Die zitten proppes te, te vol. En ze denken hier zelfs aan een soort van zwarte lijst voor mensen. Die heel vaak uh, dieren binnenbrengen. Maar dat ga ik u straks allemaal zelf laten vertellen. Oh, binnen een kleine urken. Er zijn dus mensen die gewoon meerdere dieren binnenbrengen. Gewoon omdat ze er niet bij stilstaan. Dat dat ook wel gewoon werk is. Zoiets. Klopt. Al dat soort verhalen en de vragen die krijgen opgelost over een uurtje. Dankjewel, Margot. Margot van de Regio. Heb jij nog huisdieren? Uh, Huismeid. <lacht> <lacht> Wij dromen al jaren van een hond, maar we weten dat we te weinig tijd hebben. That's the way I wanna live. If you hate me, I will show you how to break me into something new. If you want. en Sven De Leijer. Radio 2. van Brian Adams. Kijk, dat is mooi. Zie op een, oh, zijn we nog dinsdagavond? Ja, ja, ja, ja, ja, toch wel. Morgen, morgen, morgen. Sven De Leijer bij ons. Zeg Sven, ga je zelf nog veel op reis? Ja, ik probeer uh, geregeld op reis te gaan. Maar ik ben ook wel iemand die perfect op reis zijn in Dardenne. Ik wil zeggen, ik moet daarvoor ah, ja, oké, geen 800 ja, ja, ja. kilometer rijden. Uh, voor mij is gewoon, een keer weg van huis is al reis. Heb ja, toch even een quizje dat je doen met jou? Want Google heeft Google Flights. Ik wist dat ook niet. Kun je vluchten huh? zoeken? En de bestemming die ze het meest zoeken, dat hebben ze even gepubliceerd. Je moet dus raden welke bestemming ze het meest zoeken. Wat denk je? Uh, wacht, dus van België naar ergens? Ja, België. En dan België gaan op zoek naar een vlucht naar. Ibiza? Nee. Turkije? Nee, je raadt het nooit. Huh? Op één staat Denpasar in Indonesië. Huh? Op twee Bangkok in Thailand. En op drie New York Verenigde Staten. Ibiza staat zelfs niet in de top 10. Denk zo, wat is er? Ah ja, boeit Athene staat op 9. Maar dat zit zo bizar. Ja, dat is raar. En is er een verklaring voor? Nee, ik heb dat gewoon gekregen. Dacht, van, ik dacht, ik vertel het ja. even Sven <laughs> de leiden. Nee, ik heb geen verklaring. Nu nee. nee, Wel mooie bestemmingen natuurlijk. Hè? Ja, kijk, bij deze toch weer iets. Bij Denpasar. Zoek het even op. Denpasar. Ik ga Bangkok kiezen. Ik wist dat het... Ja, dus dat lijkt me nog wel mooi. Een 3 was uh, New York, dus Savannah. Oh, goed, ja. Allemaal goed. Doe jij jouw belastingaangifte op papier? Nee. Dan doe je dit best zo snel mogelijk. Want de allerlaatste dag om de papieren aangifte in te dienen is vrijdag 30 juni. Zit je nog met vragen of onduidelijkheden? VRT Nieuws helpt je op weg. Ontdek nu alle nieuwigheden. Bekijk voorbeelden en check de handige tips in de app van VRT Nieuws. Voor de online aangifte heb je nog tijd tot 15 juli. VRT Nieuws gaat verder. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantieboeken inpakken... en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.be Sunweb Red Friday Week bij Mediamarkt dat is de Black Friday van de zomer. Let's go! Even cool, maar beter weer. Want onze prijzen gaan nu al in het rood. Snel naar Mediamarkt. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomer lezen. Van Watersport en Drone Resort. En nu? Even helemaal niks. Sun Sunweb Wil jij ook makkelijk en kraakvers dagelijkse kost uit de oven toveren? Mijn oven staat al op. Dat kan nu nog makkelijker met de dagelijkse kost bakmixen van AVV. We gaan bakken vandaag. We bakken het je bak. Samen met Jeroen Meus ontwikkelden ze een heerlijke mix voor pizza, een mix voor focaccia en een mix voor ciabatta. Het is echt heel gemakkelijk. De dagelijkse kost bakmixen. Ik garanderen het u lukt altijd Enkel te verkrijgen in de winkels van AVV of via avv.be. Complimenten aan de chef. Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker. En ook jouw slaap, hondenkapster Lizzie. Dit is onze Bowie's, Want wat jij doet overdag is geweldig. De hele dag ben jij vrolijk, ook al word jij afgewerkt. Ja, Lizzie, dankzij die nieuwe matras van Sleepworld... sta je elke dag haarscherp. Sleepworld... Slaaphoud ons wakker. Nu koppelverkoop bij Sleepworld. Krijg 15% korting bij aankoop vanaf twee stuks. Als je wil quizzen met Sven de Leijer, App dan nu punto punto in de app van Radio 2. Hij is jouw hulp van morgen. Dat wordt gewoon onze camera. Hè? Elke dag, elk voor twee. VNT, Radio 2. Het is exact 7 uur. VRT Nieuws, Charlotte Kroon. Goedemorgen. In Gent gaat de straatverlichting opnieuw aan s'nachts na klachten en er blijft kritiek op minister van Buitenlandse Zaken Labib over de visumkwestie met Iran. In Gent gaat de straatverlichting dus s'nachts vanaf volgende week opnieuw aan. Begin dit jaar had de stad beslist om de lichten te doven om zo te kunnen besparen. Maar er kwam veel kritiek van bewoners en horeca-uitbaters. Er wordt nu sneller 5 miljoen euro geïnvesteerd in zuinigere en afstelbare straatverlichting. Dat zegt het gegeven dat Gentenaars en bezoekers hebben aangegeven hoe belangrijk dat het is om goede openbare verlichting te hebben, dat heeft meegeholpen om die stap te zetten. We gaan sneller gaan dan dat we ooit gedaan hebben. We gaan energie besparen. We gaan de flexibiliteit hebben van een nieuw systeem. En dat wat we terugverdienen, dat investeren we onmiddellijk in de verdere verleiding. Onder meer Turnhout en Diest hebben ook alweer hun straatverlichting s'nachts aan. In Antwerpen zijn twee jongeren van 16 en 17 opgepakt na een steekpartij in Merksem zondag. Het slachtoffer is een jongen van 16 en hij was even in levensgevaar. De steekpartij gebeurde toen enkele jongeren ruzie kregen. Het is niet duidelijk waarom precies. Eén van de verdachten moet voor de jeugdrechter komen. Minister van Buitenlandse Zaken Labib heeft zich gisteravond urenlang verdedigd over haar rol bij de toekenning van inreisvisa aan een Iraanse delegatie. Vooral de Franstalige regeringspartijen PS en Ecolo blijven met vragen zitten. Voor de Vlaamse coalitiepartners lijken de excuses genoeg, zegt Melissa de Prater van Vooruit. We hebben altijd heel duidelijk gezegd dat de minister haar excuses moest aanbieden en haar verantwoordelijkheid en heel dit verhaal opnemen. Zij is de enige die beslist over de visa voor die Iraanse delegatie. En het heeft heel lang geduurd. ...maar ze heeft dat eindelijk gedaan. Ze heeft ook gezegd dat zij de enige verantwoordelijke is. En we zullen later deze week beslissen of zij kan aanblijven. Maar voor ons is dat wel een belangrijk signaal. En uh, er zijn echt wel heel veel andere, heel belangrijke dossiers... ...waar dat wij nu eindelijk tijd en werk verder willen van maken. Donderdag is er dan een vertrouwingsstemming in de Kamer... ...over minister Labib. Luc Morio stopt na 18 jaar als hoofdtekenaar... ...van de Suske en Wiske strips. Hij is 63 en maakte 83 albums. Hij zegt dat hij altijd... in de de geest van bedenker Willy van der Steen heeft gewerkt, maar je moet wel meegaan met de tijd. Vroeger als iemand verloren liep, in een scenario dan ja, ze was echt wel verloren, hè. maar terwijl nu de jeugdhuis zeggen, ja maar geef toch je gsm, beeld iemand op. De omgang tussen kinderen en volwassenen is natuurlijk ook wel veranderd tegen vroeger we letten daar zeker op om niet te veel stereotypen neer te zetten, terwijl dat vroeger toch ook geen strip, schering en inslag was. Het laatste verhaal van Moriot, de krijtkampioen, verschijnt in september en is een eerbetoon aan Willy van der Steen, die als kleine jongen verhalen in krijt op de stoep tekende. De nieuwe hoofdtekenaar van Suske en Wiske wordt Wout Schoonis, die al jaren in het team zit. De Russische president Poetin heeft in een televisietoespraak voor het eerst gereageerd op de mislukte opstand van van de Wagner-huurlingen. Die groep vocht aan de kant van Rusland voor Oekraïne... ...maar ze keerde zaterdag... ...en de groep trok naar de Russische hoofdstad Moskou. Hij bedankte de Russen voor hun steun... ...en Poetin noemt de Wagner-huurlingen verraders en vijanden. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou legt uit. Poetin zei dat het Westen, de neo in Oekraïne... zoals hij noemt, ...en het Westen handenwrijven stonden toe te kijken... ...omdat ze hoopten dat de Russen elkaar... Zouden gaan vermoorden, maar dat is allemaal niet gelukt, zei Poetin. Het is een halt toegeroepen. En opmerkelijk genoeg deed hij een handreiking naar de leden van de Wagnergroep. Hij zei, de Wagnergroep zijn voor het grootste deel mensen die ook patriotten zijn van hun land. Die hebben gevochten op het slagveld. En die mensen die kunnen een contact tekenen met het Russische leger, met het ministerie van Defensie. En op de Europese Spelen in Polen heeft onze landgenoot Stefan Kampenhout brons behaald in het schermen. In de individuele floretcompetitie verloor hij in de halve finales tegen een Pool. En daardoor is hij zeker van brons ons <middels> En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Merksem zijn twee minderjarigen van 16 en 17 jaar opgepakt na een steekpartij zondag. En het Antwerpse stadsbestuur heeft geen druk uitgeoefend op de Vlaamse regering om het nieuwe culinaire belevingscentrum naar de Scheldestad te halen. Dat zegt Antwerps toerismeschepen Koen Kennis. Het weer, de dag begint met opklaringen, daarna krijgen we meer wolken, maar het blijft wel droog met temperaturen tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je over een half uur of in de app van 14 Nieuws you Vooral prachtig dat de tekenaar van uh, Suske Wiske rekening houdt met het feit dat je tegenwoordig overal je weg kan vinden. Ja, gevonden gsm gebruiken. Mooi. een stripverhaal. Goed. Goed gedaan, jongens. Nog niet bij stilgestaan. Ja, bo, uh, toch wel oh, 160 kilometer file. Niet weinig, ook niet extreem veel. Mona van het verkeer, waar staan we stil? Richting Antwerpen. Vanaf Massenhoven verdien je daar nu meer dan één uur, want in Antwerpen-Oost is de rechterrijstrook dicht. Daar staat een defecte vrachtwagen voor wie de Antwerpsring ring naar Gent op wil. En dan op de 34 ook al 10 minuten bij tot in de Ranst vanaf Oelegem op de Antwerpsring ring naar Gent zelf daar vertraag je nu een half uur tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Richting Brussel een kwartier bij vanaf Aalst en tussen Bekkenvoort en Rotselaar. Vanaf Everberg zijn dat al 20 minuten want in Sint-Stevens-Woluwe is ook de rechterrijstrook dicht. Daar staat een defect voertuig voor wie de buitenring rond Brussel op wil. En dan hebben we wat files op de binnenring rond Brussel. 10 minuten bij van Grootbergaarde tot Jetten. Verder op een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot in Mooi, zegt Martien van Eiken uit Antwerpen. Die luistert en kijkt op dit moment. En goedemorgen zegt ze, Svenneke, wat leuk om met jou wakker te worden. Heel oh, hey. lief. Ja, gebeurt dat veel dat ze jou verkleinen? Uh, um, fysiek is dat moeilijk, want ik ben al niet... Ja, dat gebeurt. Ik hoor wel al eens vaker Svenneke. Dat is positief, hè? Ik omarm het. het is Tuurlijk. Hou zo. Het is ook een heel mooi, mini Svenneke is aan het meekijken. Ja, ik heb daarnet een. Heb foto wel gezien van zijn zoon? Nee. Oh, Tonus heeft de foto wel even Ja, dat is het nieuws. Ik wil, ik wil het, de reactie even. wel even zien. Zo. Wacht, hè? ja, dus uh, hier toon ik um, Kijk. Au. Oh. oh, cute. Naar papa kijken. Ja. ja haalig. Hij, heet, hij heet Leo. En hij is. Ja. Wat een prachtige man is dat. Ja. Dank je wel. Ja. Ja. ja, dat vind ik nu zelf ook. Ja, het is een <laughs> de, de, de goed gedaan. Ja, waarschijnlijk niet. Ja, morgen nee. telt voor twee. Peter van der Veilen en Sven de Leijer. Radio 2. Wat wil je nog zeggen? Dat ik waarschijnlijk niet helemaal objectief ben. Nee, nee maar het is echt een mooi kind. absoluut, Dank je wel. Het is 7 over 7. Goedemorgen, welkom bij de show. 10 over 7, goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Het is vandaag 27 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2, ja, dat uh, labib, de minister, dat het toch niet gemakkelijk is. Het is nog nee, tot donderdag of zo? Ja, tot donderdag en dan, uh, dan, dan weten we meer, dan is het hmm. vertrouwenstemming. Kijken hoe het allemaal afloopt. Ja, ik kan er nu veel van vinden, maar het, het is niet goed. Maar zou het goed zijn dat hij er dan uitgaat, dat er weer iemand anders komt? Heel veel commotie. Volg jij de politiek? Ja, je moet wel. Ja, ik volg het nogal uh, actief en ik probeer zo hard mijn best te doen om het vertrouwen te blijven hebben. Ja. Maar het wordt moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar ik vind dat zowel voor de meerderheid als voor de oppositie gewoon figuren waarvan dan je zegt. die man of die vrouw die krijgt. Sowieso mijn stem. Dat soort figuren wil ik en willen heel veel mensen. En dat is super moeilijk op dit moment. Ze helpen elkaar ook niet op dit moment. Nee. Janne. Dat was dus de stem van Sven de Leijer. Prachtige radiostem, daar moet hij iets mee gaan doen. <lacht> maar vooral, um, Sven de Leijer, je kind is aan het kijken, dat is een goede zaak. Even zwaaien, naar Leo. Hé, hey, ja, hey, ja. oh ja. ja maar. Hallo, Hallo zie oh, zo. Nu gaat hij lachen Dat is wat, is dat? Maar we moeten ook over iets, over iets hebben: over ja, Vlaamse Brabant en Werchter, want het festivalseizoen is begonnen. Als je wil gaan, lieve luisteraar, dan kost dat tegenwoordig. Echt heel veel geld. Dus de voorbije dagen was er ook de voorbije weken zeer veel problemen rond de parkeertickets bijvoorbeeld. Wat is er wel aan het gebeuren, Charlotte? Die parkeertickets kosten 25 euro en heel veel mensen vallen daar toch wel over maar ja, als je met de auto gaat, dan moet je die ergens kwijt, dan betaal je ja. dat natuurlijk. Maar veel mensen zijn daarachter ja, daarna ook echt wel boos omdat ze moeilijk weggeraken van de parking mm -hmm. en dan hebben ze zoveel betaald, zijn er heel lange files. Eh, we hebben het nu alleen maar over de parkeertickets maar ook de festivaltickets eh, zijn, zijn een pak duurder geworden mm -hmm. en dan heb je nog niet gegeten en gedronken natuurlijk. Hè. Maar dus bijvoorbeeld de ticket zelf. Als we vergelijken, Werchter, 20 jaar geleden, toen was een combi-ticket voor vier dagen 108 euro. Nu is dat al 290 euro. Ja, elk jaar uh, komt er wel iets bij natuurlijk. Ja. vriendin is naar uh, Harry Styles geweest. Ja, ja, ja. En allee, het is sowieso, we moeten vier zijn op Werchter. Hè. Dat is iets fenomenaal. Maar ja. ik vind dan nu, hoe kan dat nu dat het grootste en beste festival ter wereld zo sukkelt met iets als, als die ja, parkeerproblematiek? En ik denk dat. Iedereen betaalt sowieso veel, maar nu... Het, het voelt zo'n beetje als echt belachelijk te veel. En ik had een vriendin van haar, die was dan uh, dit weekend waar ze met ganse vrienden klik, naar Harry Styles geweest. En iedereen stond op de betalende parking, 25 euro per auto. Ja. En er was één vriendin die zei... Ik zal wel zien, ik steek mijn fiets in de koffer en ik zet mijn auto wel ergens. Hm. Wat natuurlijk geen oplossing is op lange termijn, want als iedereen dat begint te doen is ook het hek van de dam. Ja. Maar die was het eerst op de wei. Die heeft zich gewoon ergens geparkeerd, officieel in een straat, fietsje gepakt, twee kilometer gereden. En die was een uur voor de rest op de parking. En die lag al een uur naar bed als de rest Amai. nog op de parking stond. Dus, maar hoe ja. komt het nu dat dat plots allemaal zo fout aan het lopen is, volgens jou? Ja, ik weet het niet, maar het, het liep daar de laatste jaren toch altijd redelijk vlot. gaat daar overal zo de, de jeugdverenigingen, die op de weien... Uh, vrijwilligers. Ja. ja, de alle vrijwilligers die daar de parking deden. En ik heb het gevoel dat ze dat systeem nu veranderd hebben, dat het nog duurder is geworden. Ik, ik weet het zelf ook niet goed, maar ik wil gerust parkeerwachter worden. Als ze daar nog iemand zoeken, ik heb eens uitgerekend wat zo'n parking opbrengt, ik wil het doen voor een klein percentje En een flitspaal zetten, dat brengt ook veel om. Dat zou ah. mooi zijn. Het is wel blijkbaar zo dat de vrijwilligers, die klagen, ze krijgen ook minder geld voor de taken die ze uitvoeren, dus. ja, ja. En ook, ja, er is ook wat te doen rond de bandjes. Hè. Dus ze, ze proberen wel heel veel geld te verdienen, maar dus de mensen die er werken, die krijgen daar dan misschien niet al te veel van. Trots zijn op Werter, ja. maar ze moeten wel even nadenken met wat er allemaal aan het gebeuren. is. En wij willen helpen, dat is het vooral het belangrijkste. Hè. Dus uh, <laughs> we komen af. Ik doe een korte broek aan en ik ga naar Ginder. Ken je Mentissa al? Excuseer? Mentissa... Is dat dialect voor iets van u, Mentissa? <lacht> <lacht> dit is Mentissa. <mijn> <lacht> dus... <lacht> ja ja Mentissa. Ja. Tuurlijk ken ik die. Topsong deze dit, dit top top top. film. <lacht>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 Mentissa, ze heeft de Voice Kids ooit gewonnen, maar het is zo'n straffe zangeres. Is hier ooit live komen zingen bij Goedemorgenmorgen? Morgen? Huh? Ja. je, je zei net, Gustave van straf. Die huh? Mentissa, toppen hoor. Ah, super. Dus het is geen dialect. Nee. Nee, deze, ja. 17 over 7. Sven de Leijer, jij gaat Liefde voor publiek spelen, theatershow. Ja. Massaal veel data op svendeleijer.be. Maar vooral, je kan ook op de affiche komen. Ja. Gewoon even je, je dolle foto uploaden. En dan krijg je dit bijvoorbeeld in de app van Radio 2. Kun je een paar voorbeelden zien. Iemand heeft ook gewoon een wokpan doorgestuurd eet ik al wel een keer graag, maar het, het, ik moet wel zeggen, het gaat wel echt over mensen hun gezicht. Dus een ja. gerecht ga ik er niet op zetten. Dat is voor de volgende show misschien. En ook een trucker die, uh, ja, een angstige blik. Uh, kun je daar iets mee? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Iedereen komt er sowieso op. En iemand die zo enthousiast mond open, ogen open en ik weet niet of hem juist een spook gezien heeft of gewoon heel blij is, maar <lacht> hij komt er sowieso op. Svendeleier.be, daar kun je dus uh, je foto uploaden. Sven, je mag straks de luisteraar helpen. Ja. Uh, gisteren was dat rampzalig. Charlotte, we zijn er nog niet goed van. Maar die, die Ingeborg. Ah ja, Ingeborg. Ja. <laughs> ik ben helemaal, uh, die hulp. helemaal het middelpunt van mezelf teruggevonden sinds gisteren. <laughs> Jawel, ze, ze hielp met Punto Punto. Ja. Ze had een hulplijn. Ja. Zij was een hulplijn. En dan belden ze ook nog eens haar man ja. voor een extra hulplijn. Wil jij nog iemand bellen? Nee, maar ik vond het vooral gisteren ook grappig dat daar een man vaak al antwoorden voor ja. dat de ja, ja. kandidaat zelf kon antwoorden. Um, Nee, of ik zelf een hulp ik ga mijn uiterste best doen Ja, oké, okay. okay, goed ja. Als je denkt van, oh, ik wil wel Punto Punto, in de app van Radio 2 Nu nog snel sturen en over een minuut speel je mee Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi Een halve kilo verse confituur aardbeien Voor de knaldiprijs van maar 2 euro Wil je de zomer in potjes bewaren? Maak dan samen met je kinderen Heerlijke, zelfgemaakte confituur Aldi, altijd slim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 Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Marleen Roema uit Bilsen, Limburg. Goedemorgen, Marleen. Goeiemorgen allemaal. En, een applaus voor jou, want jij doet vrijwilligerswerk bij geïnterneerden. En wat zou jij ja? graag eens met Sven de doen? Oh, mijn God, oh, echt waar. Ik zou met, met die gast een keer een hele dag iets plezants willen doen. <laughs> maar echt het parken uithangen, hè? Echt, Sven, kunnen we dat niet regelen? Amai, maar ik ben al geneigd om, ben geneigd om ja te roepen. Zo vrolijk klinkt jij, zeg maar, Marleen. Oh, geef eens een voorbeeld, ja. wat zou je dan willen doen met hem? Ik weet het nu wat mensen uh, ja, ja, ja. Ik voel dat jij Marleen kan gebruiken voor Vrede op Aarde. Ja, of misschien hotel romantiek, Allee, alles. Waar, waar... Ah. Zeg, Marleen, je ah, ja, woont in. Maar daar... Ja? Je woont in Bilzen. Ja? Dat is niet zo heel ver van waar Jan Peumans woont. Nee niet zo heel ver. Misschien niet moeten wij gewoon ver. eens onder ons drie afspreken om eens een dag iets te doen. Hè? Oh. Maar dat zou toch geweldig zijn, hè? <laughs> maar Marleen, uh, ik, kan, ik kan misschien oneerbiedige vraag stellen, maar ben je single of heb je iemand? Ik heb iemand, maar anders deed ik meer een hotelromantiek. Ah, vraag is Marleen, je hebt iemand, maar kun je u verbeteren? Nee, nee. Ik... Helaas, maar kijk. Hier. Die is goed, zie zo. sfeer. Maar vooral, Marleen, zometeen start de ja. klok van punto, punto. Je krijgt vragen, Eén letter krijg je, de rest moet je aanvullen. Ja. Het is simpel, hè. snel spelen en passen als je het niet weet. Maar er is ja, maar een catch Sven. als... Ja, ja, Sven is er, hè. dus je zegt niet pas, maar je zegt Sven als je het niet weet. En dan moet hij het maar oplossen. Ja. Goed, oké. Okay. Ja, oké. Ja, oké. Okay. Uh, we beginnen met een culinaire vraag. Met de rotwetter de Q, maar we moeten er ervan afgeraken, hè? Welke Q is een warme taart met prei en spekblokjes erin? Ik wil de volledige naam. Kiesla la, Royen uh, ro ro of zoiets. Of, of. Welke R doe je met de auto als je wil invoegen op het einde van de file? Ripsen. Welke S is de leeuw bij Sven de en boogschutter bij mij? Sven! Sterrebeeld. Ho, ho, ho, ho, ah. Marleen, wat is spannend, hè, man? Een Q-warme taart ja? met prei en spekblokjes. Ik wou de volledige naam. Het was even sukkelen, maar... Kies, Lorijn, absoluut. Wow. Ja. De R doe je met de auto als je wil invoegen op het einde van de file. Perfecte ritse. ritsen. En dan een spannende S. Leeuw bij Sven De Leijer. Een ja. boogschutter bij mij was inderdaad. Sterrebeeld, goed gedaan. Goed ja. Oké. Okay. Je, je hebt samen met Sven De Leijer een ook gewonnen. Ja, dat is nu van jullie samen. Super. Ja. Ja, ik stel maar voor dat we Dan wij... moeten we toch samen koffie uitdrinken, hè? <lacht> een koffieke, ondertussen ons sterrenbeeld. We lezen, we samen over, we ritsen in de file en dan gaan we samen een kiesje eten, hè? Wat denk u daarvan? Oh, super. Maar ik zal hem ook klaarmaken. Want ik kan hem heel goed klaarmaken, zegt mijn man. Dus dan breng ik hem mee. Ik Marleen, het... je bent met kop een kop zot aan het maken. Ah, maar ik denk dat Marleen alles en oh. iedereen kan klaarmaken. komt helemaal goed. Marleen, dankjewel. Heel fijn ochtend. Ja, gelukkig wel. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgen ook. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ja, Marleen. Ik denk dat je het toets hebt, jongen. Ja, maar ik hoop het. Ik ben er zeker van. Wat een vrolijke vrouw. Bulzen, ze komt er hoor. Is dat met leeftijden? Want dat weet ik ja, niet. vanaf 65. Ah oké. Okay, ja. Vanaf 65, vrijgezel en onbeperkt in, uh, in uh, maximum leeftijd. Ah ja, dat is echt uh, wie is de oudste die je ooit gehad hebt? Uh, ik denk de oudste was 4 of 85. Wauw. goed. Ja. interessant. Uh, Voorlopig nog een, een jonge knak. Weerman Bram, goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, wat ben jij intussen? Dat zijn, uh, ik ben dan? nu 36, maar het zou, het zou echt iets zijn voor mijn vader. Die gaat binnen een paar weken op pensioen. Die is net uh, 65 geworden, het zou echt voor hem zijn. En is hij ja. single en ready to mingle? Uh, single wel, ready to mingle, dat weet ik niet. Okay. Dat is het soundje waar wij voor zorgen. Daar moet je niet, geen zorgen uh, over maken. Bram. En hoe heet <laughs> hij? Misschien heet volgend hij jaar. Mark. Mark, Ver oh, Mark Verbrugge. Ja. Dat klinkt... Als ik... Mark Verbrugge. Sorry. Sorry, dat is te goed. Mark Verbrugge. Oké, okay, ja. we, we wijken af. We wijken af. Vertel ons weer man Bram. Wat krijgen we? Ja, we krijgen hetzelfde als gisteren. Hè. Dat wil dus zeggen, zon en wolken. Straks wel vrij veel wolken. Zowel hoge wolken als stapelwolken. Maar het blijft droog. Goed voelbare wind opnieuw vandaag uit het westen. En temperaturen ja, zo rond 20 graden aan zee. Dus dat is niet al te warm. In het binnenland gaat dat naar 21 tot 23 graden. Ook vanavond en vandaag vrij veel wolken. Er kan wat regen vallen uit die wolken. Vooral dan in het noorden van het land. Ja, dan komen er echt in wisselvallig weer. Hè. Morgen bijvoorbeeld krijgen we veel wolken. Af en toe een paar buien, goed voelbare wind opnieuw met temperaturen tussen 22 en 25 graden. Ook donderdag wisselvallig weer met vooral tegen donderdagavond toch wel vrij veel buien, intense buien. Dus ja, dat is niet zo goed nieuws voor wie naar uh, Rockwerchter gaat op uh, donderdag en donderdagavond. Oh ja. Vrijdag dan nog altijd een paar buien, vrij veel wind ook. Zaterdag dan regen en ook daarna gaat het een beetje op en af met droge periodes, maar ook natte momenten. Hey, ik heb zondag een feestje. Ja, een beetje wisselvallig. Hè? Dus uh, misschien toch maar een tent uh, voorzien. Uh, doe me. Zeg maar, Weerman ja. Bram. Er is uh, nieuws over jou en over je collega's. Die krijgen steeds meer haatberichten. Dus blijkbaar mensen die het niet oké okay vinden dat het weer niet goed is. Of te warm of te koud. Ja. Hoe is dat bij jou? Ja, ja, heel af en toe gebeurt dat wel eens. Via verschillende kanalen. Via, via mail, via mijn website, via Twitter bijvoorbeeld. Uh, gebeurt het wel eens dat we heel negatieve reacties krijgen. Echt haatberichten... Het is nooit echt persoonlijk, denk ik. Maar uh, er zijn wel mensen die vinden dat wij overdrijven als het gaat over droogte, als het gaat over uh, hete temperaturen bijvoorbeeld. Als wij mm -hmm. vertellen dat dat eigenlijk niet zo heel normaal is en dat ons klimaat aan het, aan het veranderen is. Vooral dat zet mensen wel op tegen ons. Onwaarschijnlijk, zo'n brave mens. <lacht> en dat, Tom, ja. Zeker omdat je de zoon bent van Markske Verbrugge. Dat... Ja. <lacht> ik moet hier even een dag van bekomen, Bram. Fantastisch. Ja. Zeg, wat wij houden van je... Oh, dankjewel. Ja, het zal wel zijn. Ja, ja. Allemaal ja, zelfs. En Sabine. Heel te vaak in het van de nacht. Wat zeg je nu? En van Jacot en van Sabine? Ah ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, Oké. Okay. Zelf te vaak betrogen, te veel afgewacht. Maar genoeg is genoeg. Dit wil ik niet meer. Dit wordt voor ons de ommekeer. Overal gekeken en overal gezocht.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 Van het leven ah, We gaan dansen in de zon, Balen in het ledja we omarmen het leven met de laag op ons gezegd. We komen samen in hetzelfde verhaal en genieten van het leven, ja, we genieten van het leven. Wie dan een gelukkige verjaardag Wim Soetaar. Hij wordt vandaag 49 jaar. Goed, dat zal hem ook niet aanzeggen hè? Nee, dacht 38. Ah wel ja kijk. Nee, 49. En dat kun je niet meer hoor zien. Goed. Wiep. Hoera.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 Het is twee overal half acht. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Merksem, in het nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. In Merksem zijn twee minderjarigen van 16 en 17 jaar opgepakt... ...na een steekpartij aan de Kasterveldenstraat op zondag. Het slachtoffer, een 16-jarige jongen, verkeerde even in levensgevaar... ...maar is intussen aan de beter hand. De steekpartij gebeurde toen enkele jongeren ruzie kregen. Waarom wordt nog onderzocht? Een van de verdachten moet voor de jeugdrechter komen... ...de andere is na verhoor weer vrijgelaten. Het Antwerpse stadsbestuur heeft geen druk uitgeoefend op de Vlaamse regering om het nieuwe culinaire belevingscentrum naar de Scheldestad te halen. Dat heeft schepen van toerisme, Koen kennis, gisterenavond gezegd in de gemeenteraad. Gisteren bleek dat de Vlaamse administratie voorgesteld had om het centrum in Brugge te vestigen. Maar Vlaams minister Demier zou toch voor Antwerpen hebben gekozen. Katongen beweren dat dit gebeurde om haar partijgenoten van de NVA in Antwerpen te plezieren. Maar volgens Antwerp koen kennis ging het om een overtuigde keuze. Omdat Antwerpen goede argumenten had. We hebben dat toegelicht aan de minister en zij heeft die keuze gemaakt. En ik denk ook dat dat logisch is. Een Vlaamse regering moet op een bepaald moment keuzes maken hoe ze middelen besteedt. En ja, de keuze van de minister is daarin uiteindelijk bepalend. Dat is ook wat politiek en besturen is uiteindelijk. Wat mij betreft denk ik dat het belangrijk is... ...dat dit prachtige project naar Antwerpen komt... ...om de beleving van Antwerpen als culinaire stad ook nog verder te verrijken. De Vlaamse regering investeert 38 miljoen euro in het culinaire centrum. Dat komt in de oude gebouwen van het loodswezen aan de Scheldekaart. En Luc Morio uit Puur sint amand ...stopt na ruim 18 jaar als hoofdtekenaar van Suske en Viske. Hij is 63 en geeft de fakkel door aan Wout Schoonis, ...die al jaren in het vaste tekenteam zit... Onder Morio verscheen er 83 zuske en Wiske albums. Het was een van de meest productieve periodes. Morio zegt dat hij altijd in de geest van Antwerps bedenker Willy van der Steen heeft gewerkt. Maar dat je tegelijk met de evolutie en de gevoeligheden van je tijd moet meegaan. Vroeger als iemand verloren liep in, in, in een scenario, dan uh, ja, waren ze echt wel verloren. Hè? Maar terwijl nu de jeugd zou zeggen, ja, maar geef toch uw gsm, beeld iemand op. Ze hebben uh, iPads, uh, gsm's. Uh, de omgang tussen kinderen en volwassenen is natuurlijk ook wel veranderd tegen vroeger. We letten daar zeker op om niet te veel stereotypen neer te zetten, terwijl dat vroeger toch ook in strip, schering en inslag was. Het laatste verhaal onder Morio dat in september verschijnt, wordt een hulde aan de bedenker van Suske en Wiske. De krijtkampioen is een eerbetoon aan Willy van der Steen, die al als kleine jongen verhalen in krijt op de stoep tekende in de zeefhoek in Antwerpen waar hij opgroeide. Het weer, de dag begint met de opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog, met temperaturen tot 23 graden. Morgen veel wolken, met kans op wat regen, dan halen we nog 25 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het belangrijkste nieuws, er is... Dus, uh... Op dit moment zie je zelf rode streepjes op de app van Radio 2. 222 kilometer, zeg. Vertel. Ja, inderdaad. Een drukke ochtendspitsen En dat heeft allemaal te maken met een lange file richting Antwerpen. Vanaf Massenhoven verlies je daar 1 uur en een kwartier. Want in Antwerpen-Oost is de rechterrijnstrook dicht door een defecte vrachtwagen. voor wie de Antwerpse ring naar Gent op wil. Verder nog aanschuiven naar Antwerpen met 20 minuten. tot in de vanaf Oelegem. ook vanaf Haastonk en vanaf Brecht. Op de Antwerpse ring naar Nederland blijft in Borggerhout de afrit gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. Naar Brussel gaat het wat beter. 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst, tussen Bekkenvoort en Rotselaar, vanaf Overijssen en in Halle op de E429. Je verliest wel al een half uur op de E40 vanaf Heverlee. En dan op de rond rond Brussel een kwartier bij, van Itter tot Halle. Verderop meer dan een half uur filegoven van Groot tot Intervuren. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.be. Sunweb. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi een halve kilo verse confituuraardbeien voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Wil je de zomer in potjes bewaren? Maak dan samen met je kinderen heerlijke zelfgemaakte confituur. Aldi, altijd slim.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 Ja, Carly Rae Jepsen. Uh, call me maybe. Margot van de regio. Uh, Oud bekende intussen al, Margot van de regio. Die gaat naar een dierenasiel. Ja. Sven de Leijer, hoeveel, hoeveel dieren wil je nog in je leven? Wel een tijger, maar ik zou het. Nee, nee, ergens. Wij dromen al super lang van een hond, maar we zijn ons zeer bewust hoeveel werk dat is en dat we er niet altijd zijn. Dus we hebben nog altijd genen, Maar we gaan wel eens met de hond van de buren of zo wandelen. Oh ja, en welke hond zou het mogen zijn? Het liefst van al een grote Zwitserse scènehond. Dat is heel gedetailleerd. We hebben ook al een naam. Oké. Okay. En hoe heet die dan? Ricky Verspecht. <lacht> wij staan graag even dat onze hond een achternaam heeft. Dat lijkt ons tof. Wacht, ik, ik moet even bekomen, zijn er honden die familienamen hebben? Ah, wel, ik denk dat wij de eerste zouden zijn. Ricky Verspecht, ik gooi het even, maar een, een, een, een sterrenhond? Een grote Zwitserse sterrenhond. dat zijn zo boerderijhonden. Dat is eigenlijk een ah, ja. perner maar met kort haar. Oké, okay, die met die, die vaatjes uh, whisky rond een... Uh... Ja, daar heeft het ook iets van weg, inderdaad. Ja. Oké, okay, go van de Regio, misschien moet je maar even meevolgen. Zie je daar nog een, een geschikte hond? Een andere... merk misschien. Want in het dierenasiel van Mechelen, daar zit het bom, -bom vol. Echt niet zo even. We zien op dit moment in de app van Radio 2 en op VRT1 hoe het eraan toe gaat. Er is wel precies een beetje feest, maar wat is er aan het gebeuren? Ja, ik sta in een gezellige kattenveranda waar inderdaad heel veel uh, katten verblijven op dit moment. En hiernaast zitten ook heel veel honden. Dus Vendelijer, kom gerust hier eentje uitkiezen. Uh, het dier, de dierenbescherming in Mechelen, dat is zowel een uh, kattenpension als een uh, dierenasiel. Kathleen, jij bent hier de beheerder. De zomer staat voor de deur. Heel veel mensen kijken daar naar uit, maar jullie totaal niet, om het heel cru te zeggen. Nee, we hebben nu al plaatsgebrekt. Dus uh, we vrezen een beetje dat het uh, ja, een toestroom gaat zijn van mensen die dat hun huis hier nergens in een pensioen gaan kwijtgeraken. Ja. Jullie werken op dit moment zelf al met een uh, wachtlijst. Ik heb het hier opgeschreven. Rond de 30 honden en een tiental katten die wachten op dit moment op een plaatje hier bij jullie. Want het zit bomvol. Jullie moeten dan nee zeggen tegen de mensen. Hoe reageren die daarop? Ja, die zijn meestal niet zo tevreden natuurlijk. En dan soms beginnen ze te dreigen van ja, dan laten we ze op straat los of dan laten we ze inslapen. En dan, ja, dat is echt mensen op de keel bij ons. Dus ja, dan doen wij alles om die toch bij ons te kunnen opnemen. Ja, want je hebt zelf ook vijf honden. Dat breekt uw hart sowieso, als de mensen dat zeggen. Ja, dat klopt. Mijn honden zijn mijn kinderen. Dus ja, ik, ik versta niet dat mensen dan zo'n beslissingen kunnen nemen. Voor ons is een, een huisdier een deel van het gezin. Ja. Maar hoe komt dat, dat dat hier zo bomvol zit? Wat is daar de reden voor, denk je? Ja, er zijn veel mensen die eigenlijk het houden van een dier onderschatten. Uh, ze vinden dat heel lief en heel schattig. Uh, maar dan als ze merken hoeveel werk dat er mee gepaard gaat, ja, dan is dat soms wel een beetje te veel. En dan ja, worden ze bij ons binnengebracht. Er zijn ook heel veel inbeslagnames via de politie en zijn. Ja, mensen die dat financieel niet meer aankunnen. Die dat echt wel financieel in de problemen zitten. En als er dan medische kosten zijn bij het dier, die kunnen dat echt niet aan. Nee. En jullie merken ook volop nu de gevolgen van de coronaperiode. Ja, klopt. Toen waren mensen heel veel thuis aan het werken. En dan uh, waren er veel impuls aankopen. kopen. Hè? Van oh, een kat of een hond, we hebben daar nu heel veel tijd voor. Uh, maar dan moesten mensen terug aan het werk. En dan zien we wel van na die coronaperiode, dat we daar ook wel de gevolgen van hebben. Ja, En jullie moeten die dragen, jullie moeten hier dag in en dag uit met heel veel verzorgers, heel veel vrijwilligers, ook die dieren verzorgen. Waarvoor heel veel respect trouwens. Maar wat zou voor jou een oplossing kunnen zijn? Hoe kunnen we dit probleem aanpakken? Goh, wat pensioen betreft, mensen zouden een beetje sneller moeten hun pensioen vastleggen. Misschien het beste moment dat ze hun vakantie boeken. Ook al de vakantie boeken van het huisdier. Uh, wat dat mensen betreft die een dier uh, gaan kopen en achteraf denken van oei, dat is toch niet wat we dachten uh, en daar dan heel vaak hun dier bij ons komen afstaan ik denk dat er zo'n zwarte lijst moet komen van mensen die heel vaak een dier afstaan en die dat niet meer mogen doen, die er geen meer mogen aankopen ja, of het toch heel streng maken voor die mensen ik zou dat sowieso doen maar ja, ik weet dat dat heel moeilijk is om zo'n wetten in te voeren ja maar het zou inderdaad heel veel helpen. Zeker als ik zie hoe bomvol het hier zit. En dat is niet alleen jullie dierenasiel, maar dat is over heel Vlaanderen uh, trouwens. Jullie hebben ook nog een kleine oproep, want jullie moeten hier uh, ja, alles opkuisen natuurlijk. Jullie moeten ook al die dieren uit uh, eten geven. En er is op dit moment een groot tekort aan kittenvoeding. Ja, klopt. Uh, we hebben 113 kittes momenteel in opvanggezinnen zitten. En we komen echt wel heel veel kittenmoes tekort. Dat zijn zo van die kleine blikjes met echt moes in. Die komen we echt wel tekort. Voilà, als jij je geroepen voelt en je wilt graag een donatie doen, ga dan even naar de website van uh, Dierenbescherming in Mechelen. En kijk dan ook eens naar de, de katten en de honden die hier zitten. Want kijk, kijk hoe schattig kijk die deur die hier bij ons zit. Die is ook echt een huisje. Kom aan, Peter, misschien moet, jij, misschien moet jij er eentje nemen. Jij bent toch soms van katten, hè? Ja, een uh, Sven de Leijf, van, <laughs> En meer dan één. Van veel van dieren zo. Maar kittenmoes, ja, alweer iets bijgeleerd zeg. Kijk, misschien moeten we dat gewoon eens leren zelf maken. Ja, trouwens, de familienaam van, uh, van honden. Blijkbaar hebben die soms een familienaam, vooral met een stamboom. Weet, Karin had uh, haar hondje, heette Tante Bessie. En nu heette die meneer Nero. Dus kijk, mag <laughs> allemaal natuurlijk. Dus, Ricky Verspecht. Rikkie Verspecht, Rickie de, de Leijen, recht mooi. Ah, ja, de leier, ja. Maar goed.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 Elke heuvel gelijk met de grond, de reuzen van nu lijken morgen maar bergen. vooruit ga ik vernield wat er gisteren nog stond, dromen van later, dansen in het vuur. Take me Het is een lied voor de mensen van morgen, dat morgen de mensen er nog mogen zijn. Dus laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer. En we zitten ook heel de zomer in Blankenberge met Radio2 voor zomerhit en die meteor heeft hij nee, heeft hem nog nog, nog niet hè nog nooit gewonnen hè ja wat is jouw, hey. ik had toch voor Bart ik ga op reis en ik neem mee Sven de Leijer. Twee voor Sven De Leijer. Zeg De net hadden we het over jouw toekomstige hond, ja? ja. Christy, de kerf. <laughs> Ricky Verspecht. De Ricky Leijer. Verspecht, ja. De eerste. En wel, Ik dacht van ja, een familienaam dat hebben honden niet. Nu, Chris Verkouteren uit Antwerpen. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen. Je hebt een katin binnengehaald. Die heette ja. Alice of Alice. En welke familienaam heb je die gegeven? Ja. Uh, in Wonderland. Ja. <laughs> Mooi <Ja>. in Wonderland. <laughs> Echt, prachtig gedaan. Ja, goed gedaan. Is, ja, zeg maar. Uh, het is een asielkatje en het is zo'n lief beestje dat ik ze in Wonderland heb genomen. Oh. Goed gedaan. Ja, ik ja, heb ja, dat maar. graag. Zeg maar, uh, Chris, wat is jouw lievelingsreis? Uh, Italië, zeker. Italië? Ja. ja wel. Ik ga op reis en ik neem mee. Heb jij de koffer al gevuld, Chris? Uh, nog niet, nee, helemaal niet. En nee. ja, wel, kijk. Nog niet klaar. Uh, rond ja, over 20 minuten ongeveer. Dan gaat Sven de Leijder opnieuw een voorwerp insteken. In de koffer. Ah ja. ja. En vanaf morgen kan jij een foto delen. Met alle spullen die we er al hebben ingestoken. Check ze op de Instagram van GoedemorgenMorgen. En dan kan je een droomreis winnen. Het is echt een indrukwekkend mooie reis. Je kan zelf bepalen wat erin zit. Maar het is veel geld. Radio 2.be. Chris, doen hè? Graag doen. Dank u wel. Ja, bon. Sven de Leijer, ik ja. heb uh, voor jou. Keuzes die je moet maken okay. Ik heb drie reisdilemma's ja. Jij moet kiezen Eerste reisdilemma Biefstuk of sushi? Biefstuk Biefstuk? Ja, ik, ik, sushi vind ik, ik totaal overroepen Oei, oké okay. uh, Ja, ik vind dat geen eten Ah, ja. dat, is, dat is een happeke, um, Ergens bij. Biefstuk friet nee, ja. en sushi is voor mij goed. Maar ja, nee, sushi op zich, het, het is niet mijn ding. Geen, geen sushi. Nee, az Aziatisch wel dan. Ja, Aziatisch wel alles wat in een wok gezeten heeft en wat gebakken is, vind ik geweldig. Ah, ja. Veel, ik, ik vind het voordeel, als je bij uh, uh, in de Thaise keuken of Aziatische keuken heb je nooit het gevoel dat je aan overdaten doet. Nee, je moet je nooit schuldig voelen, want als er zijn een hoop groenten in de wok. Eventueel een stukje kip of wat vis bij, of, of, of, of, of een stukje rundvlees. Dat is een... heerlijk. Oh. Dus als je op reis gaat, uh, geen sushi. Nee. nee, maar ook thuis geen sushi. Thuis ook niet. Nergens sushi. Nog eentje. Uh, alleen op trektocht of een gezinsvakantie met Leo? Just... Ja, een gezinsvakantie met Leo natuurlijk. Ja, toch, ja. Maar ja. Maar is, je hebt het nog nooit gedaan. Nee, nee ja, dus in, we gaan deze zomer voor het eerst klassieke huisje in Frankrijk met een zwembad doen. Uh, heel benieuwd. Uh, maar ja, ja. Allee, de eerste keer met, met dat kindje op vakantie, daar kijk ik ook wel heel hard naar uit. Nu, trektochten alleen vind ik ook plezant, hè? Ja. maar uh, ik, ik, ik, ik sluit me wel eens graag af in de natuur. Maar, ja. Want je bent een altijd de wandelaar. Hè? Ik ben een wandelaar en ik kampeer heel graag. We gaan vaak met de vrienden zo eens een weekendje in de bos in Ardennen zitten. Uh, zonder gsm-ontvangst, zonder stroom, zon, allee, zonder iets. Gewoon... Gras, bomen, water. Dat brengt ons dan toch bij het derde reisdilemma. Uh, opteer je voor de hudo of het proper toilet? Want de hudo voor de mensen die het niet kennen, wat is het? Ja, dat is de, de, de typische kamptoilet. Dus een putje graven in de grond, constructie ontbouwen met een plank waar je naar het toilet gaat. Ik zal zeggen, ik kies de hudo bij een matig proper toilet. Als ze echt helemaal proper proper is, dan is het de, de gewone toilet. Ah ja, oké. Okay. Maar het minste wat niet 100% proper is, is een hudo gewoon heerlijk. Beter ja. Uh, Houdt uw darmen open. Ja. Ik heb iets geleerd trouwens, gisteren, van de collega's. Ik wist het niet, want ik zat bij de Giro. Wij hadden gewoon een chemisch toilet of gewoon een porseleinen ja. Maar dus... Uh, bij een hudo, sorry lieve mensen als je het ontbijt bent, maar die kakken op een paal. In de zin van, ze, ze zetten dan in de, in de put, was er een soort stok, en dan moest je mikken op die stok. Oh nee, dat, is, dat was niet bij ons. Dat was bij een bepaalde scout. We hadden wel een kakboek. De, wat? de kakboek. Wat is dat? Dat was een soort dagboek dat dan op de huudo lag en dan moesten altijd iets leuks schrijven of het verhaaltje verder uh, afwerken voor de volgende. Was oh, heel gezellig, gezellig, kijk. Maar goed, um, ik voel dat we misschien over een uur gaan we het werkmafvest we samen op reis gaan kunnen gaan. Oké. Okay. Maar dat die paal, dat. Uh, nee. Nee, doen we dit nee. Maar met Leo, in zwembad. Dat gaat plezant zijn, hè? Dat is zeer. Samen was schaken, boeken ja. lezen. <laughs> Hij is een half jaar bezig. Nee. Zo, ik zei van de Pointe Sisters. En uh, gezien je toch aan het het het Bengal Ja, ja, dacht ja. ik van dit, dit kun je toch ook spelen op een feestje? Het feest is los aan het barsten, nee, ik denk. Altijd het, uh, het prijs. Mag oh, je nee, dinsdag ervan maken? Van avenue. Ja, goedemorgen. Het is dinsdag, inderdaad. Een beetje party dinsdag. Maar ook op dinsdag dan kan je gewoon naar televisie kijken. Zon, zee, strand en. Kijk hoe een mooi uitzicht wij hebben. Ja, ja, ja. Geen ouders, zalig. Zes jongeren beleven hun droomvakantie. En, en mogen alles zelf kiezen. Het wel op, met dit geld moeten jullie nog toekomen tot zondag. Een nieuw seizoen van zonder ouders op vakantie. Ja, dat was, dat was echt machtig. Nu op VRT Max. Het blikje dat je weggooit onderweg. Kom jezelf ook weer tegen. Hallo, wie gooit dat hier nu op de grond? Gooi je afval in de vuilnisbak. Mooi, maakers, Met de steun van Vlaanderen. Haal je koffer erbij, want straks kom je alweer een beetje dichter bij jouw droomreis... Sven De Leijer heeft het voorlaatste voorwerp. Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2. Het is actuur. VRT nieuws. Charlotte Kroo. Goedemorgen. Huisdokters zullen op een andere manier kunnen betaald worden en meer tijd maken voor hun patiënten. En in Gent gaat de straatverlichting opnieuw aan, s'nachts, na klachten. Huisartsen kunnen er binnenkort voor kiezen om anders betaald te worden. Ze krijgen dan een kleiner bedrag per patiënt die ze zien op raadpleging. Maar in ruil krijgen ze een groter bedrag per patiënt die in hun praktijk staat ingeschreven. En ze krijgen ook meer geld om bijvoorbeeld een verpleegkundige in te schakelen. Minister van Sociale Zaken van de Broeken legt uit wat hij met die nieuwe financiering wil bereiken. Wel, opdat huisartsen voor meer patiënten zouden kunnen zorgen en het ook beter zouden kunnen doen voor die patiënten. Huisartsen moeten zich kunnen toeleggen op die zorg waar zij echt voor nodig zijn andere taken kunnen doorgeven aan andere mensen in hun praktijk, zo kunnen ze meer patiënten zien, maar het voor die patiënten ook beter doen.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 Begin dit jaar had de stad beslist om de lichten te doven, om te besparen, maar er kwam veel kritiek op van inwoners en horeca-uitbaters. Er wordt nu sneller 5 miljoen euro geïnvesteerd in zuinigere en afstelbare straatverlichting, zegt de Gentse Schepen Watteeuw. Het gegeven dat Gentenaars en bezoekers hebben aangegeven hoe belangrijk dat het is hoe je openbare verlichting te hebben, dat heeft meegeholpen om die stap te zetten. We gaan sneller gaan dan dat we ooit gedaan hebben. We gaan...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 Onder meer Turnhout en Diest hebben ook alweer hun straatverlichting s'nachts aan. Op de eerste Belgian Wine Awards van Goemio hebben 18 wijnen een prijs gekregen. Het is de eerste keer dat er naast een gids voor de beste restaurants nu ook een wijngids is. Opvallend is dat vijf winnaars uit Limburg komen, maar ook Patrick Nijs van Wijnfactorij in Antwerpen won een prijs. Geweldig, hè? Wij zitten in Antwerpen Centrum, onze echte urban stadswijnmakerij. Het werk loont, dat is fijn. We hebben een totaal... Op dit ogenblik een kleine 2 hectare actief. We zitten nu op een gemiddelde van 10.000 flessen, dus dat is redelijk beperkt. Maar daarmee kunnen we heel veel particuliere wijnliefhebbers plezieren. We hebben een paar hele fijne restaurants, zowel in België als in het buitenland, waar we mee samenwerken. Vorig jaar waren er in ons land zo'n 250 wijndomeinen actief. De Russische president Poetin heeft in een televisietoespraak voor het eerst gereageerd op de mislukte opstand van de Wagner-huurlingen. Die groep vocht aan de kant van Rusland voor Oekraïne, maar ze keerden zaterdag en de groep trok naar de Russische hoofdstad Moskou. Hij bedankte de Russen voor hun steun en noemt de Wagner-huurlingen verraders en vijanden, zegt ook correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Poetin zei dat het Westen, de neo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 die hebben gevochten op het slagveld en die mensen die kunnen een contract tekenen met het Russische leger met het ministerie van Defensie En in de Verenigde Staten is een man van 23 veroordeeld tot levenslang voor een schietpartij in een gayclub in Colorado Springs In november vorig jaar stapte hij de nachtclub binnen, hij schot vijf mensen dood en tientallen anderen raakten gewond. De man heeft bekend en de rechter gaf hem vijf keer levenslang voor de moorden en daarnaast ook meer dan 2000 200 jaar celstraf voor de pogingen tot moord. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Prasgaat maakt meer dan 28.000 euro vrij voor initiatieven die winkelen of horecabezoeken aantrekkelijker maken. En zeven Antwerpse wijnbouwers hebben een plaats gekregen in de allereerste Belgische wijngids van Gomio. Het weer, de dag begint met opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft droog met temperaturen tot 23 graden. Later deze week wat vaker buien, enkele graden koeler. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je over een half uur of in de app van 14 Nieuws vervelende ochtendspits, van het verkeer. Waar staan we stil vanmorgen? Richting Antwerpen, want daar verlies je nu bijna één uur vanaf Massenhoven, 35 minuten op de E34 tot in Randst vanaf Zandhoven, verder tot 20 minuten richting Antwerpen tussen Aertslaar en Wilrijk, vanaf Haastonk en vanaf Brecht. Naar Brussel ook tot 20 minuten aanschuiven, vanaf Mechelen-Zuid tussen Bekkenvoort en Rotslaar, vanaf Heverlee, vanaf Overijzen. op de E429 in Halle en op de E40 vanaf Aalst, daar verlies je wel een half uur. Op de binnenring Brussel dan tot 20 minuten bij. Eerst van Itre tot Halle, Verder op meer dan een half uur filegolven van Groot-Bijgaarde tot Intervuren. Kijk, de dag is alweer begonnen. zie? De straatverlichting in Gent blijft gewoon lekker aan. Goeie zaak, Sven. Ja, bij ons is het ook s'nachts uit. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Radio 2 ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. En die steek ze niet opnieuw aan. Nee, ik zou zeggen, doe de helft aan. Gewoon een klein beetje licht. Ah ja, die is dat. Oh, ja. Zelfs een derde zal. Uh... Ook al goed of een vierde, maar gewoon iets. Ja, ja toch wat. Goedemorgen, het is 6 over acht. Welkom bij de Office. Jouw goedemorgen zelf voor twee. Hey, hey, VRT, Radio 2. morgen. De tak uit Gent die is onderweg om een examen af te nemen, zie Goedemorgen, Christina. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Komt een minzame glimlach op jouw gezicht? Ja, ik ken Christina. Oh, Mag, um... mag ik, zeggen? ik mag niks zeggen. Ik mag niks zeggen, maar ik ken ze. Ah, oké. Okay. Wij ook. Wij zijn vrienden van het leven. Oké, okay, supervrouw. Goed verhaal. Het is vandaag 29 ja. juni, het is dus de dag dat u hoort ja. op Radio 2 dat Sven-Christina kent en omgekeerd. Maar dat de straatverlichting in Gent weer aangaat, na veel kritiek. Meestal droog, beetje wolken vandaag. Uh, lieve luisteraar, het is een belangrijk moment. We hebben hier Sven de Leijer, maar ook jij kan op een droomreis. Want Sven, jij gaat naar het zuiden van Frankrijk. Ja. Ja, okay. ja. Nu, daarvoor luister je elke ochtend zeer goed. Nu, rond tien over acht, dan spelen we een belangrijk spel. Ik ga op reis en ik neem mee. Goedemorgen, morgen. Het is zeer belangrijk aan het worden. Morgen hebben we Kat Luiten. Die zal het laatste voorwerp mee hebben. Want nu vrijdag in de show hoor je die live van op Brussels Airport, die grote finale en wie misschien die droomreis. Die spullen in de koffer, dat is belangrijk. Elke ochtend hoor je welk voorwerp je nodig hebt om in de grote finale te raken. Als je die wint, dan kan je bijvoorbeeld een boel eilanden bezoeken in Griekenland. Verbijf, vluchten, transfer naar de eilanden, dolle activiteiten. Het zit er allemaal in. Hoe ja. zootje je oh, Het zal wel zijn. En is dat voor één of twee personen? Dat is voor een volledig gezin. Oh. Op radio2.be zie je de details. Maar ik kan het zelf samenstellen. Het is een uh, ja, soort zelfbouwpakket. Wij zijn met drie. Uh, ja, daar kun je veel mee doen. Ja. Uh, ja, die, die kleine van u moet nog niet vertellen over het vliegtuig. Nee, ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb daar nooit mee gevlogen. Nee, die moet tot twee jaar. Kijk even naar het journaal. Ik zou het moeten opzoeken. Ja, het journaal gaat even ja, uitzoeken. Ja, twee jaar, dacht ja. ik. Oké, okay, ja, dan vliegen we. Ja, dus, ja is dat spel. Er zitten al een paar voorwerpen in de koffer. Volg ons op Instagram, Goedemorgenmorgen. dan zie je welke. En vandaag stopt Sven De Leijer iets nieuws in de koffer. Wat steek jij in de koffers, Sven? Eh, ik zou gaan voor de tekentang. Nee, nee je gaat voor de reisapotheek. Ah ja, ja, ja. oké, okay, ja, maar het, is een onderdeel, het is belangrijkste onderdeel van de reisapotheek ja. is de tekentang voor mij. Excuseer, ja, ja. De, de tekentang, in de, we, dat kan in de reisapotheek. Het? Ja, voilà. Maar wat heb je met die tekentang? Er zijn heel veel teken tegenwoordig en uh, ook in Oostenrijk en zo wordt, wordt er veel over gepalaverd van de vieze ziektes van die teken. Ja. En met die tekentang kun je dus snel de teek verwijderen. Mm -hmm. En die moet in de reisapotheek. En reisapotheek moet iedereen mee op vakantie nemen. Mijn vrouw, dat is de helft van de koffer soms. Ah ja. Ja, maar... Je vrouw of de apotheek? Ja, beiden. <laughs> ja, dat is een arts, dus die, die ah, denkt ja. Van, ja, Armageddon zal maar eens uitbreken. Oh, heerlijk. Dus je, ja, je zegt gewoon altijd gerust op vakantie. Ja, het wordt ergens een kinder- en jeugdpsychiater, dus mensen zeggen van, ha, dat is goed voor hem. Ah, ja. ja, dat soort dingen. Blijft jong van geest. Ja, zeer. Maar goed, dus de reisapotheek ja. belangrijk, echt belangrijk. Morgen stopt Katluiten nog één ding in de koffer en dan mag je massaal je foto delen. Vroeg nu, goeie Goedemorgen op Instagram. Ah, Goedemorgen.morgen. En ga ook op reis. Radio 2. Zeg, ja, nog een belangrijke. Ja. Want uh, het is een mooie dag. Het is echt ja. een hele mooie dag, Sven. En lieve luisteraar, het is vandaag dinsdag 27 juni. Ja. Het is vandaag exact 81 jaar geleden dat mijn vader geboren is. Oh. Mooi, hè. Ja, dat is een schone mens met een glas dat altijd vol is... Gezonders, stroomt af en toe een beetje over ook. Ik kan er veel over zeggen, maar dat dient de radio niet voor. Maar één ding wel, ze zeggen altijd, ik weet niet of je het herkent, de liefde voor je kinderen, nee. dat is onvoorwaardelijk. Ken je ook een shalom? Ja, dat is zo. Ja. Maar omgekeerd is het altijd veel moeilijker, zeggen ze dan. En wel, mijn vader heeft bewezen dat dat dus niet waar is. Je kunt als kind je ouders ook gewoon onvoorwaardelijk graag zien. En al helemaal na 81 jaar, dus pa, een gelukkige verjaardag speciaal voor u een liedje laten schrijven. <laughs> Alstublieft. Goedemorgen, het is 13 over 8 en alle jarigen. and so Ja, we Die hebben we net een beetje nieuws binnengekregen. Charlotte, vertel eens wat is er aan de hand. Over onze koning Albert II. Die is opgenomen in het ziekenhuis. Is vanmorgen rond tien over zes onwel geworden, blijkbaar. Uh -huh. Hij zou tekenen van uitdroging uh, hebben vertoond. En daarom is hij uit voorzorg opgenomen. Dus er zijn nu onderzoeken aan de gang. En hij is bij je bewustzijn. De ja, dus voorlopig dat gaat bevestigd. Gaat ja. alles goed in. Ja is in het ziekenhuis, dus ze zijn het aan het controleren. Ziezo, straks meer nieuws daarover waarschijnlijk. Bij ons Sven de Leijer, nog altijd populaire tv-presentator. En mag ik jou een komiek noemen ook, of is dat, dat er Mag ook? zeker? Ja. <laughs> Liever dat als het trieste gezicht is dat, ja. Um, je hebt ook een belangrijk gedacht. Mijn ja, gedacht, denk ik. Okay, mijn ja, Mijn gedacht, jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg. Ik weet dat Gerda Nissen uit Mortsel op dit moment haar radio een beetje luider zal zetten om mee te kunnen discussiëren over jouw gedachten. Wat is jouw gedachten, Sven de Ik heb het wat moeilijk met restaurants waarbij, als je je bestelling wilt doorgeven, de ober eerst en vooral het concept moet uitleggen, <lacht> maar vooral en dat dan vergeet te doen. Ah, oei. Ik was over het laatst gaan eten. En je weet, mijn klein kindje gebeurt dat niet zo heel vaak niet meer. Ik kijk daar dan heel hard naar uit. En ik denk, weet je wat, doe mij maar eens een een biefstuk. En tegenwoordig moet dat dan in een een of andere droogkast gerijpte aarse eye zijn. Ja, ja? Zes weken uit. Het is allemaal goed en wel. Ik bestel een biefstuk met begarnijzensaus. En die ober zegt tegen mij nog... Dat is een uitstekende keuze. Dan denk ik al, oké. Okay. als hij het zegt, hij zal het wel weten. Dus ik zit vol vertrouwen te wachten. Op een bepaald moment komt dan ook die biefstuk op een prachtig houten plankje. Ik zeg, oh, we gaan eraan beginnen. Maar ik wacht nog eventjes op de groentjes en op de friet ja, ja. en al die dingen. En na tien minuten denk ik: hallo jongens, het mag gaan komen. Dus ik haal de garçon erbij. Ik zeg: meneer, ik heb enkel nog maar mijn vlees gekregen. Ja, dat is het concept. <lacht> Bij ons moet je alle andere dingen apart bestellen. Oh nee. Ja, dat moet je mij dan vertellen voor ik met een biefstuk bestel. Dus ik, ik, ik heb het daar wat moeilijk mee. Dat is een slecht restaurantverhaal. Ja, Allee, dat is een verhaal maar een slecht restaurant. Ja. Charme. Oh, ben je nog geweest? Bijna. Ik was er al. Nee, nee, nee. Dus ik ben, ja, ik ja. ben wel altijd babysit en zo nodig. Hè. Nee, okay. dus, uh, Doe je hem niet mee. Ja, maar hij begint nu in de fase te komen dat zijn een darmflora heel goed zit. En over het laatst waren we eens met hem op restaurant. En plots... Nee, dat is niet... mag je eigenlijk niet vertellen, zeker. Ja, bo. Uh, plots laat hij uh, onze kleine lieve Leo, wat een heel schattig baasje is, laat een protje ja. waarvan dat iedereen denkt dat kan niet uit dat kind komen. <lacht> Waardoor de mensen naar mij kijken. <lacht> dus ik durf niet meer. Allee. Het heeft de heel de, het restaurant ja. kunnen genieten van, uh, van Leo. Ja. Ja, dat kan ja. niet genoeg Leo in de wereld zijn, denk ik. Dat is waar. Maar bo, dus... Dus Jouw <grijgene> jou duidelijke dacht. Ik stoor mijn restaurants waar ze u voor je wil bestellen eerst het concept moeten uitleggen en dat dan niet doen vooral. Dat is het. Jouw goed of slecht restaurantverhaal, deel het gerust even in de app van Radio 2. Waar moeten we voor opletten, lieve mensen? Ja, doe je ogen maar open. Oh, Wauw, maar zo schoon die muren. Dat ja, is ja, schoon afgewerkt ook. hè? Wie heeft dat gedaan? Ik, hè. Wauw. Colora, dat is verven vol vertrouwen. Colora. Profiteer deze week van speciale actiekortingen in onze winkels en op colora.be. Op zondag ook geldig in de webshop. Ondertussen bij VAK... Uh, mevrouw, kan ik u helpen? Nee, nee, nee. Ik kijk alleen maar naar die prachtige douchekop. Dat doet u wel al sinds vanochtend, mevrouw. Ja, ja, dat klopt. Het spijt mij, maar we moeten nu echt wel sluiten, hoor. Ga maar, jong. Tot morgen, hè. Bij VAK hebben we momenteel speciale aanbiedingen voor douches en accessoires. In onze 16 showrooms of op vak.be. VAK. .be. Niemand begrijpt je vanzelf beter. Geteld voor twee Peter van de Veijer en Sven de Leijer Radio 2 Muero por tenerte aquí a mi lado ¿Quién eres tú? ¿Quién eres sí? ¿Cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí Yeah, yeah ¿Tú crees que podría invitarte A un simple baile? Dí que sí Yeah, yeah En ik neem mee Sven de Leijer. Ik vind het ontzettend plezant. 23 over 8. Goedemorgen, morgen op Radio 2. En jouw heel duidelijke dacht, een beetje in de reisfeer ook, eh, ja. met je restaurants. Waarvoor je wil bestellen, eerst het concept moeten uitleggen en dat dan vergeten. Ja, Drama. <lacht> Mensen die reageren, Jenny, wat mij wel stoort in een restaurant is dat de garçon heel hard ruikt naar aftershave. <lacht> dat is wel een anniversaire. Uh, Marie-Rose Vogelaars, alles afzonderlijk moeten bestellen op restaurant, noem ik verdoken prijsstijging. Was het duur ook, wat je dan apart moest bestellen? Uh, ja, het was niet goedkoop inderdaad. Dus uh, Marie-Rose, het slaat de nagel op de kop. Ja, we mogen natuurlijk niet zeggen uh, waar het is, maar Lizzie van der Putten heeft ooit hetzelfde voor gehad in een restaurant in Lier. Als je je graag eens achterlijk wil voelen, helemaal de place to be daar. Ja, dat is een subtiel uitgeruk. Ja, ik kan, maar nee, ik kan niet zeggen welke het is. Het is nee. Het, nee. Stijn Verhagen uit Nijlen, Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Vertel eens jouw restaurantverhaal, Stijn. Ja, dat je dus in een restaurant komt en je hebt, um, ze komen dan af met zo een, een, een mooi bord met, met echt lekkere suggesties waar je van denkt van ah ja, ja. daar ben ik zelf niet opgekomen dat je zo niet een ordinaire biefstuk moet eten of zo Klopt. En um, dat je dan iets bestelt en dan, ah ja, dat is niet meer voor haar, oh. Dat is er niet meer. En, en, je dus, <lacht> en, en dat je dan uiteindelijk toch maar, ja, je hebt dan maar het koninginhapje. <lacht> ja. Ko, pas op. Dan dat is dan, oké. Okay er niks mis mee is. Een goed hapje kan al een keer smaken. Hè? Dat is lekker. Maar vooral zo, ja, je zit dan al te kwijlen bij die suggesties. Maar die zijn er dan niet meer. Jammer. Stijn, maar dan misschien een goede tip. Wat is een goed restaurant bij jullie in de buurt? Bij mij in de buurt? Ja. Um, oh, um, oei. De, de, de, de, wacht, wacht. Ik ga... Ja, nou, het zijn zoveel. Um, maar voor mij is het de gouden muts. Als ik echt moet kiezen, de gouden muts. De gouden muts, dat klinkt ook heel lekker. D dat klinkt goed. Dat klinkt ook een beetje als een sketch van Gaston en de Leeuwenboer. De In de ja, gouden leeuw. legendarische sketch. Dat zegt wel. Just, dat is echt wel lekker. Nee, dat is echt wel lekker. Daar gaan we je Dankjewel Stijn. En jij nog goede tips voor restaurants? nee Ik wil nog zeggen: ik ben iemand die nogal vaak dezelfde mopjes maakt. Ik vind dat heel plezant. En een van mijn vaste restaurantmoppen is als wij gaan eten en de ober komt en die vraagt dan aan mij, mijn lief, van hebben jullie al, al, hebben jullie al een keuze gemaakt? Dan zeg ik 9 van de 10: ja, inderdaad, we gaan bij de Italiaan hier tegenover. <lacht> Sorry, dat is te hard gelachen. <laughs> uh, maar nee, het is goed gedaan. Ja, wat is jouw lievelingsrestaurant in Gent? Ben jij natuurlijk... Uh... Um, het Keizershof. Het Keizershof? Op, ja. Waar is oh, dat? Een goede stoofvlees, frietjes. Uh, op de Korenmarkt. Ah, op ja, de Vrijdagmarkt, sorry. Vrijdag. Het Keizershof op de ja. Vrijdagmarkt. Bij ja. deze genoteerd. Christel Beekaart uit Kortrijk laat nog weten... Als je met vier aan tafel zit... Aan één tafel is het potje frieten even groot als met twee aan tafel. En als je erbij vraagt, is het extra betalen. Denk daar maar eens over na. Ja. Ja, verse frietjes, ook belangrijk. Dat zal wel zijn. Ik kijk altijd op de kaart wat de frietjes bij zijn. Hmm. Ja, zo op basis van het gerecht waar frietjes bij zijn, dan pak ik dat gerecht. Ah ja, oké. Okay. <laughs> dat zijn ze zeker van uw frietjes. Altijd goed. Hmm. Jouw verhalen, je mag ze blijven binnenkomen hoor. Het is vier voor half negen. Ik heb ook eens mijn orgel uitgehaald. Hier, ja, ik ja, kan maar. Maar dat gaat plezant worden, hè? We plof ploft. Het is echt een dansochtend worden, hè? Ja, wilde jij meedoen? <truim> We zijn vertrokken. <truim> dat klonk als Leo zijn achterkantje. Goedemorgen, vier voor half negen. Dire Straits en Walk of Life. En woehoe, erbij is toch altijd goed, hè? Het zal wel zijn. Walk of Life van de Dire Straits. Die had tenminste nog eens een zweetband aanzien. zien. Over een paar... Ja, over een half minuutje hoor je het nieuws uit je buurt. Het is half negen, eerst Charlotte. Goedemorgen. Koning Albert ligt in het ziekenhuis. Hij vertoonde tekenen van uitdroging en is daarom uit voorzorg opgenomen. Hij is bij bewustzijn en zal vandaag verder onderzocht worden. En brandweervereniging Vlaanderen vraagt om het rijbewijs B niet langer verplicht te maken als je solliciteert om bij de brandweer te gaan. Nu kan je pas meedoen als je dat rijbewijs B al hebt, maar dat schrikt veel jonge mensen af. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. Braschaat maakt meer dan 28.000 euro vrij voor initiatieven die het winkelen in de gemeente of een horecabezoek aantrekkelijker willen maken. Handelaarsverenigingen kunnen het geld gebruiken voor bijvoorbeeld een marketingcampagne, het ontwikkelen van een logo of het inschakelen van externe hulp bij het organiseren van een groot evenement. Zo wil de gemeente meer klanten aantrekken en leegstand voorkomen. Schepen van lokaal ondernemen in Braschaat. Carla. Pantens. We hebben dat vroeger zelf als gemeente gedaan. Maar dan beperkt dat zich tot enkel de kern, de breda baan. Dat als je beleving organiseert, dat de mensen toch wel langskomen. En dat willen we nu over heel het grondgebied uh, Braschaat doen. Bij ons is het uh, vrij stabiel wat de leegstand betreft. Maar we moeten daar niet flauw over doen. Ik denk dat elke retailer het momenteel moeilijk heeft... Dus wij willen vanuit de gemeente toch wel heel graag een beetje het hart onder de riem steken.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 omdat Antwerpen goede argumenten had. De Vlaamse regering investeert 38 miljoen euro in het culinair centrum. Dat komt in de oude gebouwen van het loodswezen aan de Scheldekaaien. Zeven Antwerpse wijnbouwers hebben een plaats gekregen in de allereerste Belgische wijngids van Gomio. Patrick Nijs van Wijnfactorie in Antwerpen won ook een Belgian Wine Award voor zijn rode wijn Chansard 2019. Die is gemaakt met druiven uit reet, mazijk en teeltwingen. Patrick Nijs is blij met de erkenning. Geweldig hè? Wij zitten in Antwerpen Centrum, onze echte Urban Stadswijnmakerij. Het werk loont, dat is, dat is fijn. We hebben een totaal op dit ogenblik een kleine 2 hectare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 aan een internationaal publiek uh, proberen uh, kenbaar te maken. Hè? Samen met nog één andere wijn uit onze provincie... krijgen ook deze wijn een aparte vermelding. Een zogenoemde coup de coeur. Het weer. De dag begint met opklaringen. Daarna meer wolken, maar het blijft droog... met temperaturen tot 23 graden. Morgen veel wolken met kans op wat regen. Dan halen we tot 25 graden. Later deze week wat vaker buien. en enkele graden koeler. Nog rond 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 News. In welke richting moet je straks uit, Sven uh, Terug naar Ter Terug naar Tervuren? Ja. Uh, geen idee. Ja. Een tunnel is terug open, dus het lijkt goed te zijn. Uh, ja, ja, van het nee. denk ik, ja, ja. Wel. De omgekeerde kant is het precies viel, of niet? Ja, op de binnenringen rond Brussel verlies je dus eigenlijk eerst al twintig minuten van Itter tot Halle. Maar als je dan van hier vertrekt, via Sint-Stevens-Woluwe, dan kom je eigenlijk nog veertig minuten vielengolven tegen tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Dus een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren ongeveer. Blijf nog even, ja, Blijf, is dat? En dan de andere problemen, Mona? En dan inderdaad, op de buitenring een half uur file rijden van Tervuren tot Zand. Uh, richting Brussel is dat een kwartier vanaf Aalst, een half uur vanaf Mechelen-Zuid, nog een kwartier tussen Bekkenvoort en Rotselaar, een half uur vanaf Bertum toch nog altijd en dan een kwartier vanaf Overijsse en op de E429 in Halle. Richting Antwerpen begint het stilletjes aan wat te beteren. Nog een half uur vanaf Massenhoven, een kwartier vanaf Zandhoven tot in Randst. ook een kwartier tussen Aardselaar en Wilrijk, vanaf Haastonk en vanaf Brecht.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 Ja, Rust op weg. Wat? Er zit een rood beest in de serre? Nee, het is Groot feest bij La Perre. Ze bestaan 75 jaar. En dat beest heeft veel aars. Maar nee, La Perre wordt 75. Maar zo'n beest zeg. Hoor weer wat men echt tegen je zegt met hoortoestellen van La Perre. La Perre, wij maken alle oren blij al 75 jaar. Get voor twee. Peter van de Veijren en Sven de Leijer. Ik Komen nog een vriendelijke bericht te winnen van je buren ook trouwens. Uh, Sven de Leijer, ja, goedroen want We zijn een tijdje geleden geweest over jouw toekomstige hond. Ah, Jullie ja. dus denken eraan om ooit een hond te nemen. en goedroen laat weten, van ja, ik komt bij jou in straat. Als je een probleem zou hebben op vakantie, ik stel mij gerust kandidaat. Ik heb zelf een Italiaanse windhond, ah, Blanca. Dus, uh, dat is redelijk. ja Dus je toekomstige hond kan nog... Ja, wat is dat als je dan zo'n Zwitserse senner kruist met een windhond? Uh, wel, een, een Zwitserse wind. <laughs> Berger. <laughs> dat, dat. Dus ja, kijk, bij deze. Uren helpen, buren. Dankjewel. je wel. Karin Gekiere, uit Kortrijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Peter. Al heel goed. krijgen we prachtige verhalen over restaurants. Je had nog een knotsgek biefstukverhaal. Maak ons gek. Ja. Ja, ik zat langs op restaurant en ik bestelde een biefstuk friet... En na een tijdje komt de ober met mijn bord en ik zie dat zijn duim op mijn bistuk ligt. Een duim? Wat Zijn duim. De ja? duim van zijn hand ligt op, op mijn bistuk. Wat oh, is dat? Dat doe je nu toch niet, zeg ik, tegen, zeg ik tegen hem. Mevrouw zegt hem, je wilt toch niet hebben dat dat biefstuk weer op de grond valt. Nee. <lacht> dat meen je niet. Wat oh, heb je daarmee gedaan? Ja. Dat was natuurlijk een grapje, Peter. Nee. Maar wacht, wacht, wacht. Is het een grapje of is het ook echt gebeurd? en was het grapje? Het is een niet gebeurd verhaal. Het is een... ja? Ja, maar ja? Dat is een regelmatig boven tafel verhaal, ja. Ja, verhaal. Dat is hier een ernstige genoeg madam. Ja, ja. Ik wou zeggen besteld dan volgende keer balkjes in tomatensaus. Karin, dank je wel voor je mooie verhaal. Ja, dank je. Ja. Ja, maar ja, zit ik als de serieuze mensen af met hun duim en dan Je ziet dat ook voor je. Ja. Ja. Nog een dramatisch verhaal dat we binnengekregen hebben van Sven de Leijer zelf. Um, ja, nu het over bloedend vlees gaat, je hebt ooit je vinger afgehakt. Een, een stuk van mijn vinger, ja. Op reis ook. Uh, wel, ik was een, denk een jaar of drie, vier geleden was ik eens, um, alleen gaan kamperen in Dardenne. Ik, om een of andere reden. Ik dacht, ik moest, zo, ik moest iets nieuw bedenken. En ik zie dan veel van mijn collega's die gaan dan zo op een of andere retretten naar Ibiza of Spanje of ik weet niet. Ja, ja. En uh, dat geld had ik niet. Dus ik dacht, weet je, ik ga naar Dardenne. Ik ben daar graag. En ik was gaan kamperen ergens uh, alleen. Um, en ik ben nogal fan van kamperen. Ik heb zo'n autootje waar ik dan een bed in gemaakt heb en waar ik een tent kan aanhangen. Dus ik was al twee uur alles aan het installeren. tentje eraan. Alles staat klaar. Mijn gasvuurken om te koken. En ik maak een vuurtje. En dat vuurtje gaat niet hard genoeg, dus ik denk, wat ik altijd dan doe ik ga wat houten balkjes klieven dat die een beetje kleiner zijn, dat dat vuur wat opgebroekt geraakt ja, ja. en ik hak één keer, ik hak twee keer en de derde keer hak ik en Ik zeg, fuck, en ik, en ik, en ik ja, hak gewoon een van oh. mijn vinger. en Ik bekijk mijn vinger en dat, is, ja, dat begint super hard te bloeden. en Op dat moment had ik geen reisapotheek mee. Oh. Dus ik zit in het midden van het Ardense woud, helemaal alleen. Mijn vinger, waarvan ik denk, oei, dat is niet goed. Dus ik wikkel daar een handdoek rond. Yeah. Ik ga even zitten om te bekomen, maar binnen de seconde is die een handdoek bloedrood. Dus ik besef, ja, ik moet nu naar een ziekenhuis... Maar ja, ik zat met een auto die volledig ingepakt was in tenten. Waar oh, nee. Ik, dus ik heb nog met die bebloede bijl moeten die tenten met een auto hakken. Oh, oh, oh, oh, oh. En dan ben ik dus, gelukkig heb ik een automatiek, ben ik dus met één hand drie kwartier moeten rijden in Dardenne om een ziekenhuis te vinden waar ze dan mijn vinger een beetje gerepareerd hebben. Om maar te zeggen, een reisapotheek in je koffer voilà. is belangrijk. Ja. Als je niet weet wat die reisapotheek te maken heeft met het fantastische spel dat we spelen, check het goedemorgenmorgen onze Instagram. Amai, wat een, wat een gruwelijk verhaal. Het is terug, hè. Oh, ik zie het. Het is mooi. Dat is weer vinger. Kijk, Goedemorgen, de kooks. So I'm a show on Monday. I was hoping someday beyond you hate two better things. It's not about your make-up or how you try to shape up. Two keys, ties, and paper dreams. Paper dreams, honey.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 At a show on Tuesday, she was in her mindset Tempered furs and spangled boots Looks are deceiving, make me believe it And these tiresome paper dreams Paper dreams, honey, yeah So won't you go far, tell them you're a keeper Not about the life down for your cause And you don't pull my strings, cause I'm a better man Better thing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 Mijn bier is doodgeslagen en ik drink paakloos om de prik. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn ruggen gaat, mijn ruggen gaat. En ik... Ah, uh, doe nog maar één gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Ja, als FOMO mens was... FOMO.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 Ruggengraat. Uh, ik King bijna zeggen van Sven de Leijer, maar het is niet waar. Het is wel graantje nee. papi en snelle, nog niet. Nee. Ik ga op reis en ik neem mee. Sven de Leijer. Die daarnet een gruwelijk verhaal vertelde over uh, zijn vinger die bijna af was en dan heb je drie kwartier met een bloedende vinger het één hand gereden naar het ziekenhuis. Ja, en dan op spoed beland. En dan hebben ze mijn vinger zo een uur of twee in een week badje gestoken om te ontsmetten. En blijkbaar moest dat maar anderhalve minuut, maar ze waren mij vergeten. Oh nee, maar. <lacht> nu kan ik ermee lachen, maar toen was ik echt aan het wijnen. Uh, toch, toch iemand die nog op jouw hart gaat trappen, dat is Sabrina Bonet Bekkenvoort. Sabrina, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ooit hey. een gebroken pols gehad, dat heb jij gedaan. Ik ben van Leuven naar Hoppla. gereden. Met een, gebroken, met een gebroken pols, ja. Met een automatiek? En, uh, nee, nee. Ik moest nog schakelen. Oh, oh man, jongens toch mensen. Wow. Maar je bent, een vrouw, je bent een vrouw voor iets, hè. <lacht> ah, dat, ja, dat is dat. Dank je Sabrina, voor je woorden. Ja, fijne, fijne ochtend nog. Hè. Trouwens, nog een tip van Christian van Brussel uit Leuven. Mensen vergeten dat ze een wagen een toos hebben. Had je dat niet bij? Ja, wel, nee. Dat is dus inderdaad... Uh, ze heeft gelijk. Dat heb ik pas daarna beseft. Allee. Dus ja. maar dat is, je hebt zoveel stress op dat Wel, moment. Ja, ja. Maar ze heeft gelijk. Ze heeft gelijk. ze zijn jaar. Uh, Kim <lacht> Van onze, die is op dit moment aan het uitslapen van het feestje van Thibaut Courtois een huwelijk. Ik zag dat DJ Martin Garrix er onder andere was. was toch echt te boek ja, ja, geweest. hè? He? Ja, ja. Maar heeft hij daar gedraaid? Ja, ja, die Ik heeft, kan me inbeelden als zo de vader van Thibaut Courtois naar die Martin Gerk stapt. Dus ik zal sta naar herden in Zaire hebben. <laughs> Dat hadden beter jou gevraagd. Eigenlijk. Ja, tuurlijk. Maar bon, uh, alle details. Donderdag, want dan uh, komt Kim terug. Morgen komt Kat Luiten, Maar ik heb toen nog een belangrijke vraag voor jou, Leijer. Ik ga op reis en ik neem mee. Ja, we zijn nu uh, een dikke drie uur samen uh, in deze ochtendshow geweest. Ja. Samen met Charlotte. Dat was gezellig. Ja. Vonden wij... De vraag is natuurlijk, zou jij met mij of met ons op reis kunnen gaan? Ja, natuurlijk. Oh, zo, zo. Ah, zes ja, zo. Gewoon even checken. Dus, uh, mo als, mo moet je nog argumenteren ook, of niet? Ja, argument. Ik stel je voor dat we nu zo Radio 2-cruise, en we doen daar ook elke dag zo de ochtendshow en van alles, en we doen leuke dingen. Ja. We, ja. Is dat eigenlijk nog, de Radio 2-cruise? Die is nu uh, verkocht aan Radio 2 BNB. Die, die zijn op cruise of zijn geweest naar Egypte zeker? Ja, Egypte was het, denk ik. Maar een leuk. Nee, Doen wij al een mini-cruise op de Schelden of zo volgend ja. jaar. En het schuif ging jij draaien s'avonds, hè? Feestje? Ja, ah, tuurlijk, heel graag. Ik, ik wil blijven terugkomen. Ik ben hier heel graag. Ziezo, Vriend van de show, officieel. En We gaan samen op reis. Komt helemaal goed. Dankjewel, Sven de Leijer. Zometeen komt de inspecteur nog even langs. Als je een consumentenvraag hebt, denk er even over na. Ja, maar ik heb er wel veel. Ja? Ik zal dat hebben als ze meer is. Denk er eens over na, het is dat ja. Dit is nog Lucas Graham.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 Toen nou wil die 16 jaar zo, dat is nog even een splinternieuw. Ja, ik hoop het. Ja, ja. Goedemorgen. morgen. Zometeen vanaf negen uur is onze inspecteur er... met uh, belangrijke consumentenvragen die jij probeert te antwoorden. Sven is nog even aan het nadenken. Ja. Hij heeft over, onder andere over brand. Vertel. Ja, wij gaan het hebben over slimme rookmelders... die dan toch niet zo slim blijken te zijn. Uh, want die zijn gekoppeld aan je wifi-netwerk. Ja. Heel erg handig. Dan zit je ergens op een barbecue... en dan zie je... op oh, diem, ons huis is aan het afbranden. En dan <laughs> kan je misschien nog snel naar huis rijden. Ja. Nu, een van onze luisteraars heeft dat meegemaakt. had van die hele goede, dure, slimme rookmelders. Zij kwamen thuis en ze hoorden de brand, het brandalarm afgaan euh, toen ze op de oprit waren. En dan bleek dat er thuis toch een brand was geweest al een aantal uren ervoor. Dus die rookmelders die bleven maar euh, afgaan. Um, maar ja, het probleem was, er was een kortsluiting dat, de dat aan de, um, ja, bij het begin van de brand de oorzaak was. Ja. Ja. En dus was ook het wifi-netwerk uitgevallen en dus was, ja, was dat slimme systeem helemaal niet in gang gegaan. Dus, en ja, Ze hadden dat speciaal gekocht voor de hond die altijd thuis had. Nee, nee. Nu is het net of die het overleefd op. heeft ja die heeft het overleefd. Ah, ja, okay, ja. um, maar we gaan straks het verhaal horen van onze luisteraar Sofie, want zij wil nu wel weten van ja, waarom, waarom investeer je dan in zo'n hele dure systeem? Ja, ja. moet je andere mensen ook afraden en om we, dat te kopen en, en zijn op een andere manieren. Verzekeringen en dat soort dingen. Alle verhalen ja. deel ze in de app van Radio 2. Ja, nee, ik heb nu plots een beetje schrik, omdat het gaat over branddirectoren. We hebben ook juist een huis verbouwd en we hebben, een brand, alle, we hebben verschillende branddirectoren gezet, maar ik durf niet echt klagen bij de firma, want ik heb me dat al redelijk belachelijk gemaakt. Ik had die namelijk, we hebben een heel mooi wit plafond en daar stonden plots van die rode branddirectoren op zich mannen. Dat kun je toch niet maken? Er was een brandweerkazerne. Dat was blijkbaar de beschermkap die ik er vergeten af te halen. Ja, lach maar. Ja, ja. Nee, nee, stop ja. lachen, ja. Ja. U, u, u, met lachen. Anders u, jullie een plafond rood moeten schilderen, Dat was ook gewoon oplossen. We waren er zo ver af. Maar dat is in orde, allemaal. Dat is in orde. Allemaal, ja. is in orde. Ja. Of het rest geen uh, consumentenvragen? Die we... het, is, het is moment, hè? Ja. Je ziet toch. Hoe maakt er een beste bechamel? Ah, wel, ik zal het u uh, straks mailen. Oké, oh, dat is goed. Ik denk, ja, maar dat kan ook vragen aan de Radio 2-luisteraar. Ja, ik Hoe denk dat is beter is voor onze, onze luisteraars, die vraag. Er is vast op Radio 2.be ooit een artikel verschenen. Hoe maak je de beste o, bechamel? Oh, zeer zeker. Ik ja, ja. check het. We toveren dan nu boven. Tuurlijk wel. Je bent toch een kok? Nou? Ja, maar ik twijfel over de beste. Ja, oké. Okay. Goed, Sven De Leijer, ik vond het ontzettend fijn dat je hier was. Ik ook. Uh, zijn er nog kandidaten nodig voor de nieuwe Hotel Romantiek? We hebben we nu eentje opgenomen, maar stel dat de VRT ooit beslist nog eentje te maken. Uh, en sowieso, alle 65-plussers mogen altijd contact zoeken, want dan gaan we samen iets stof doen. SvenDeLeijer.be, daar staat ook de lijst van zijn optredens binnenkort. Wordt sowieso een hit dat ja, is Sven, Sven, ingewikkeld. Ja, even, dat is lastig. Hè, ja. Veel plezier met de inspecteur, want die heet ook gewoon Sven. En die is vanaf negen uur op. Zij kunnen het <lacht> plaatje van Tyrosophiel zo meteen spelen, want ik heb geen tijd meer. Ja of nee? Ik kijk niet zo boos. Zeg gewoon ja. Ja, dat is goed, dat is oké. Okay. Ja, okay. Dat was ons probleem, even maar he, is bij deze opgelost. Anderuk hier in de auto. hè. Ah ja. Ik kan het bij mij opzetten, ik zit alle speakers en mensen in Is Brussel you gaan van Dio 2. Ik wil een nieuwe badkamer. Oh, schatke, jij weet niet wat dat kost, zeker. Jawel, bij Van Kalster 15% minder. Wat? 15% korting op alles? Ja, en ze geven er nu nog een flinke renovatiebonus bovenop. Maar alleen 15% en, en nog een extra bonus. Yep. Kom schat, we gaan naar Van Kalster. Yes! Van Kalster, nu bij Van Kalster. 15% korting op je badkamerrenovatie. Kom langs in Antwerpen of Geel en vraag je extra bonus. Kijk op vankalsterbadkamerrenovatie.be Let's go. The Friends Experience. The one in Brussels. Kom binnen in de wereld van Friends zoals nooit tevoren. Neem plaats op de iconische oranje sofa. Neem een selfie voor de fontein. Chill in het appartement van de jongens. En nog veel meer. The Friends Experience. Nu open in Paleis 4 van Brussels Expo. Tickets en info friendstheexperience.com Samen met Studio Brussel. mediapartner van The Friends Experience. The one in Brussels. Het Zandsculpturenfestival Middelkerken is dit jaar fabelachtig. Beleven een wondere zandsprookjeswereld, bevolkt door prinsen, prinsessen, heksen, draken en tovenaars. Een ware belevenis voor jong en oud, van 1 juli tot 10 september op het Strand van Middelkerken. Tickets en info op zandsculpturenfestival.be. Samen met Radio 2. Ketnet komt naar je toe met Like Me, de final concert. Goedenavond,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 het is slim om rookmelders in huis te hebben, maar is het slim om slimme rookmelders op te hangen als door de brand ook de wifi, wifi wegvalt? Elke dag,